U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in een café in libertaria Met op dit moment Peter en ik. Mijn naam is Johan. Dus als het goed is komt Josje er ook nog even bij. Die is nog even aan het eten. En uh, ja, we hebben weer een uh, hoop uh, te melden. Een hoop te doen. Dus laten we maar beginnen met de show. Oké, okay. uh, we gaan eerst nog even naar, uh, ja, even kijken, standaard dingetjes. Hier, oh, egels, die geven we weer weg. Uh, tien eegelders, uh, dat is als er zo meteen het wiel komt, dan uh, ja, kun, kun je uiterlijk teken Ron Paul in de chat typen. Dus als je een groot wiel achter ons ziet, ik zal het dan ook even omroepen. Uh, dan kun je ja, uiterlijk teken Ron Paul in de chat uh, typen en dan maak je kans op 10 egels. Ja, hartstikke idee. En kijken, uh, oh ja, we hebben uiteraard, uh, ja, zoals vorige week kon horen, 27 uh, juli, is er een feestje van, uh, van freecommune.org. Die hebben dan een feestje in, god, hoe heet Weet je dat uh, nog, Peter? Uh, nee, welke plaats heb je het over? Nou ja, ga naar de website freecommune.org. Het zit ergens in het uh, noordwesten uh, van Spanje. Ergens oh, van, op, nee. bij Porto in de buurt. En uh, daar is dan een feestje van, de, van onze vrije jongens daar, <laughs> Mannix. Ja, en wij hebben trouwens ook een uh, feestje, uh, ook allemaal vrije jongens en meiden. En ja, dat is bij Peter thuis, dat is op uh, 3 augustus. En uh, ja, daar vieren we onder andere de verjaardagen van de Peters. En hm. uh, de, ah nee, jij, jij bent er dan nog niet ik jarig. Ik ben jarig hoor. Nee, nee nou, de andere Peter is jarig. Hm. En ik uh, vier dan de, de, de verjaardag van Vrijheid Radio. Ja, dan uh, gaan we naar onze dertiende. Dit is de twaalfde jaargang, dus dan is hij elf jaar oud. Ja. Goed, uh, ja, als je erbij wil zijn, uh, je kunt even naar de Telegram chat gaan. Dat is uh, t.me slash vrijheid. Dat is onze telegramgroep. Uh, je kan naar mij een mailtje sturen... jojongepierapstaartje gmail.com En als je Peter uh, kent... dan kun je hem ook aan de jasje trekken. Ja. En dan gaan we naar de... ja, goud-zilver... Uh, wat hebben we? Uh, olie. Oh, ja, die niet. Hoppa. Um, gaan we even kijken. We hebben... weer de koersen bij ons. Uh, de crude oil. Dat is uh, ruwe olie. Die is... Uh, 82,58. Uh, die is... Ja, weer iets Hij was een, een beetje gedaald. De, deze week is weer omhoog gegaan. En nou ja, zo gaat het altijd, hè. En dan hebben we hier nog de oh, goud. Die is flink gestegen. Die is, uh, vorige week was hij nog 2300 nog wat. Nu is die 2400 nog wat. precies 24,19. 24,19 om precies te zijn. En 30 dollar centjes, ja. Voor een trooiamse. Voor een kiloprijs, weet jij dat? Uh, Oh, eh, kan ik al wel al even opzoeken? Als jij doorgaat, dan uh, zoek al, ik het op. Al meer dan Bitcoin, denk ik, hè? Dat was de vraag, geloof ik, hè? Of dat, uh, hoe dat. Uh, ja, nou, ik, Bitcoin uh, kan ik wel even zeggen: die staat op uh, 57.728, uh, en 98 dollar centjes. Ja, die is ook weer flink op en neer gegaan deze week. Ja, en uh, dan hebben we nog de DXY, de US dollar index. Die stond vorige week hoger. Die is in één keer... Uh, eigenlijk vandaag of zo... is die in één keer naar beneden gezakt. Dat had te maken met dat uh, rentebesluit... of dat mensen dachten dat er... Uh... Oh, wat was het ook weer, Peter? <laughs> uh, ja, de, de, Paul die sprak... Uh, sprak de, over de inflatie... die cijfers die waren uitgekomen. En inflatie was lager dan verwacht. En dan is het idee altijd van... Oh, als de inflatie toch lager is... dan kan die rente wel omlaag. Nee. En dan... Uh, ja, dan wordt die dollar minder aantrekkelijk als je er minder rente op krijgt. Dus dan, uh, ja, dan zie je dat, uh, dat die dollar zwakker wordt, goud omhoog gaat en de hele zooi. Ja. Zie je overigens dat goud is 77.650 dollar per kilo. Oh, Oké, okay. ongeveer net zoveel als uh, Bitcoin. Ja, Bitcoin is uh, 56.000. Oh, net 57. Zeven, uh, 57, <laughs> ja, oh, ja, sorry. 57, 7 weer. Ja. 57, ja. 7. Wat zei ik dan over goud? 77 is uh, goud. Oh, 77. Oh, oh, die is dan meer dan bitcoin inderdaad. Ja, hm. uh, uh, uh, Nee, ik hoorde 57. Sorry. Hm. Uh, ja, nou ja, goed. Dan uh, gaan we naar uh, de, de, de, de, sorry, de LP evenementen. Uh, want er wordt weer lekker geborreld. Bij de LP. Uh, de eerste de beste borrel kun je verwachten op 25 juli. Uh, oh, dat is over twee weken of zo. Um, dat is in Dimitris. Van 5 tot 10. Oh ja, ik moet daar voorbij zeggen mensen. Ik uh, ben hier na, na, op vakantie voor twee weken. Dus ik ben er voor twee weken niet. Ja, hmm. dus uh, dan ben ik uh, overal nergens. Er op uit. Dan ben ik er op uit. Uh, uh, ja, dus dan uh, ah, 25 juli. Ik denk dat ik uh, ja, rond die tijd dan uh, ook terug ben. Um, ja, dat is een inval in uh, Dimitris, Amsterdam. Uh, er is ook een borreltje in Eindhoven. Dat is op uh, 26 juli. Uh, er wordt ook geborreld bij uh, LP Friesland op uh, 2 augustus. In ja, Leeuwarden is dat. In de brouwerij, stadsbrouwerij Leeuwarden. In de Stadscafé Amersfoort wordt ook geborreld. Ook op 2 augustus. Uh, en dan gaan we nog verder. Dan is er een pizza party. Met allemaal dames zie ik hier ook. Oh. Uh, de LP pizza party op 3 augustus. Ja, helaas kunnen wij er dan niet bij zijn, want wij hebben ook een feestje. Uh, de LP Borrel Zuid-Holland, die is dan op, uh, ook op 3 augustus. Dat is een uh, stadscafé uh, van de Werf uh, in Leiden. Ja, En dan hebben we het helemaal rond weer, want dan zijn we weer bij de LP Borrel uh, Noord-Brabant 23 augustus. En de LP Borrel Noord-Holland in Amsterdam op 29 augustus. Ja, hartstikke idee. Dan gaan we naar de berichten toe. En dan klikken we alles weg? Ja, de berichten. Uh, even kijken, wat hebben we allemaal voor berichten? Het eerste berichtje is: uh, ja, tekort aan muntgeld dreigt in België. Munten verdwijnen in uh, de keuken en in uh, jassen. Dus, uh, ja, het uh, is een nieuwe hm. bitcoin, hè? Als er een, uh, dat? Nee, maar, ja, maar meestal als dat gebeurt, dan, uh, dan is de metaalwaarde te hoog aan het worden vergeleken bij de. De waarde die erop staat, zeg maar. Oh, het is niet dat ze in de, de, de keuken, keukenlades of jaszakken verdwijnen. Dat is, uh, een, een, nou ja, dat, uh, dat doen ze wel, maar uh, meestal uh, goed geld houdt men achter en slecht geld geeft men uit. Dus als het, uh, als het van goud was, dan zouden zou munten waarschijnlijk, uh, er staat 1 euro op, dan zouden ze wel verdwijnen, bijvoorbeeld. Uh, uh, uh, in de zin dat, er, dat ze in de circulatie niet meer terug te vinden zijn. Uh. Hmm. Dus dan liefst een waarde van 4,2 miljard munten... met een totale waarde van anderhalf miljard euro in de omloop zijn. En winkels die kunnen geen wisselgeld bij elkaar schrapen. Dat zie je ook altijd in van die, ja, van die vakantielanden... waar heel hoge inflatie is. Dat je, dan heb je een biljet van, van 20 cent of zo. <lacht> en munten zijn er helemaal niet meer te krijgen... want die zijn allemaal al uh, ja, uh, meer waard aan metaal dan, dan erop staat. <tie> En ik weet niet of we daar al zitten, maar, maar ja, koper, ik dacht dat de nikkelprijzen en zo weer wat ingezakt waren, koperprijzen. Mm -hmm. Maar uh, ja, dan, dan gebeurt dat. De, münste, de munten die, uh, die verdwijnen dan. Ja, maar dit is dan alleen in België, dus uh, hier uh, Nederland, andere Europese landen dan... Uh, er wordt dan ook gezegd, hier, bovendien is het maken van nieuw muntgeld slecht voor het milieu. Grondstoffen zoals koper en nikkel komen uit verre regio's, bijvoorbeeld Zuid-Amerika of Azië. En er wordt veel CO2 geproduceerd tijdens het productie- en transportproces van munten. Ja, ben ik kan maar beter naar zo'n CDBC overgaan. Dat is veel beter voor het milieu, dan red je de planeet. <laughs> oh my god. Zou er ook niet iets anders achter kunnen zitten? Dat gewoon uh, dat de overheid uh, uit, uit de relatie haalt. Nou ja, in principe kan iedereen het doen natuurlijk. Iedereen die, uh, die denkt van nou, oh, de koperwaarde die is mij wel wat waard. Ja, dan ja, transport... schuif ze daarop mm. af. Maar in werkelijkheid houdt de overheid zelf achter. Want in, in een war against cash, weet je wel. Dus, uh... Ja, ik denk dat zij ook wel, uh, ja, zij zouden dat ook zo kunnen doen. Maar ja, het is eigenlijk hun verantwoordelijkheid om te zorgen dat er genoeg munten in omloop zijn. Overheid en verantwoordelijkheid. Mm. Ik bedoel, dat ja, is, uh, een centrale bank, wat ik dan zou zeggen. Dat is een contradictio mm. in terminus, hè. De centrale banken, ieder niet. Vito... Uh... Ja, dat is weer zo'n campagne. Uh, campagne. Spend your change. hoopt de Belgische regering te voorkomen... dat er straks echt een tekort aan muntgeld ontstaat. Want hoor maar... Nou, en, dat is weer zo'n campagne. Dat had de Nederlandse overheid ook na dat... Uh, tulpelbolle Dat was ook zo'n campagne van... Uh, uh, doe geen ondoordachte dingen. Of ga geen schulden aan. Of zo stond er dan een pamflet. Uh, op de, op de uh, deur van de bakker gespijkerd. Of zo. En uh, ja, dat is heel raar. Ja, Zo, we ja. deden dat toen al. Ja. ja. ja. ja maar, maar het is natuurlijk het idee van. we wentelen de schuld af. Want waarschijnlijk was er gewoon een kredietbubbel geblazen. Nee, dat en... had te maken met. Uh, het terug te leiden naar de uh, ene Piet Heijn. Die had een zinnetje. Ja, ja. Uh, dat zilver dat dat kwam in de, in de bank terecht. En daar kon je natuurlijk ja. enorme berg krediet opbouwen, op uitgeven. En daar krijg je enorme bubbels van. Dan. En dan, ja, moet, je nou, de, dan, de dan de, moet je daarnaast ook. Moet je de burger de schuld gaan geven. Dat die, dat die uh, onverantwoordelijk bezig is geweest. Toen. Ja, het uh, Hein had dan die buiten. Uh, dat enorme berg zilver. Daar had hij een, zilvervloot. Het meeste gedeelte, ik geloof 80%, moest hij dan afstaan aan de. Um, uh, aan de prins dan, omdat hij hem een kapersbrief had uh, gegeven. Waardoor hij dan in naam van de prins een uh, schepen mocht kapen. Dit, dus mocht dat het hij... maakte. <laughs> ja, ja, inderdaad. En, uh, maar goed, die, uh, die Maurits was... Ik weet niet wie was toen de baas. Uh, ik weet niet meer wie. Maar die, uh, ja, die, die ging dat zeg maar... Uh, ja, die moest ook zijn schepen gaan. En uh, zijn dus kon betalen En zijn manschappen. Dus die bracht dat, die, die dat zilver naar de wisselbank. En die ging er munten van slaan. Zeg maar. Dus, mm. uh, ja. Ja, het had wel tot gevolg dat mm -hmm. Nederland een heel lang een betrouwbaar centrum was. Om internationale handel via te doen. Dus uh, als je wat in Moskou uh, wilde kopen uit Londen. Dan werd dat vaak via de Bank of Amsterdam werd dat, uh, werd dat geregeld. En uh -oh. ja. Dat is een reine standaard, inderdaad. Die, uh... maar ja, het is, uh, dus de, de kruik gaat zo lang de water tot zij zinkt. Dus wat, als het goed gaat, ja, waarom niet een beetje meer krediet erop bouwen? Dan? waarom niet nog een beetje meer krediet erop bouwen? Oh, uh -uh. Uh, nog wat krediet, want uh, ja, als je het uitleent en uh, je krijgt rente terug, dat is mooi. Uh, uh -huh. ja. ja, en dat tegen, tegen de tijd dat Napoleon... Uh... Nederland binnen viel, te, vlak daarvoor waren ze eigenlijk al van plan de wisselbank af te schaffen, vanwege, ja, dat uh, mm. heel veel fraude was gaande. Mm. <laughs> dus uh, toen hadden ze zoiets van, ja, dat kunnen we niet langer meer door laten gaan, maar toen kwam uh, Napoleon binnen. En toen die helemaal opgerond was. Wanneer geld? zijn Napoleon? <laughs> ja, toen die, toen die weg was, toen uh, werd het koninkrijk de Nederlander en toen hadden de Engelsen zoiets van, nou, dan gaan jullie ook meteen, al een, meteen maar een centrale bank hier neerzetten. Mm. Dat wordt vanuit Groot-Brittannië bepaald. Dus uh, we hebben een legertje redcoats hier naartoe gestuurd. Het is altijd leuk om te zien dat als de werkelijke oorzaak van de uh, overheid komt. Uh -uh. En de burger die, uh, die heeft dan opeens animal spirit. Dat, dat dan de burger de schuld krijgt van uh, ja die burger die kan je ook niet ongereguleerd laten. want uh, ja, die slaat helemaal op hol, die doet hele gekke dingen, dan raakt hij helemaal op beeld, dan trapt hij weer in een of andere bubbel. En, uh, nou, uh, duidelijk heeft hij, wat, uh, heeft hij wat indamming, hij heeft wat teugels nodig, die burger. Ja. Ja, het is, er wordt, het er is wordt alleen niet bij verteld dat er, dat er eigenlijk de prijs van alles was gestegen. Hè? Dus, um, volgens mij was die econoom Mills, heette die geloof ik. Die had geconcludeerd dat uh, in die tijd dat er ook die die was. Uh, gaan was, was bijna de prijs van alles Dus brood, uh, voedsel Alles was vijf keer hoger dan normaal Dus uh, er was gewoon ja, een nou, situatie dat gaande is, Dat is inderdaad meestal zo uh -uh. Dat zie je nu natuurlijk ook Dat van die, bussels, uh, uh, die bubbels wis, Wisselen elkaar af Op een gegeven moment uh -huh. Had je bij covid dat iedereen op het platteland Wilde gaan wonen Dus dan kreeg je een enorme uh, timmerhoutbubbel dus In Amerika was het timmerhout gewoon super duur Mm -hmm. uh, omdat ze allemaal, uh, die hebben allemaal voor die houtskletbouw. En uh, dat is nou weer helemaal in elkaar geklapt. En daarna kwam er een nikkel en een koperbubbel. Dat is uh, ook geloof ik weer uh, nou uh, in elkaar, nikkel in ieder geval, in elkaar geklapt. Dan krijg je weer een techbubbel. Het, het bubbelt alle kanten op. Cacao is al de hele tijd heel hoog geweest. Ik weet misschien nog steeds wel heel hoog. En dan hebben ze altijd van die verklaringen van, oh, daar, vanwege de weer, uh, clear climate change is de cacao duurder. Ja. Morgen is het cacao weer in elkaar geklapt. En dan, uh, dan is er weer iets anders. Uh, dat, dat, dat, het, het heet ook niet voor niks liquiditeit dat geld. Uh, omdat het heel makkelijk van hot naar her gaat. En als het idee is van oh shit, uh, dit gaat, gaat inzakken. Dan, uh, hup, dan is het weer weg ergens anders naartoe. En dan uh, gaat dat weer als een gek omhoog. En dan oh shit, dat gaat ook weer inzakken. Hup, ja, iets weer hm. ja, het weer. kan ook zijn dat mensen dan gewoon andere dingen gaan kopen. Dan denk je, ja, cacao is veel te duur, weet je wat. Ik ga wel iets anders nemen. Ik merk het op mijn werk ook hoor. Dan moet een bepaalde... Ik werk dan in de keuken, dan ja, je wilde bepaalde recepten maken. Dan ja, zegt de baas: Ja, nee, dat is in één keer te... avocado is in één keer te duur geworden. Dus uh, ja, moet je maar iets anders gaan doen, weet je wel? Ja, nou ja maar dat is natuurlijk uh, hoge prijzen die zorgen voor uh, een afremming in de vraag. Dat is de bedoeling. En, uh, ja. en dan gaat het vanzelf. En, en de productie wordt uh, opgevoerd. En aan de andere kant wordt. Uh, uh, er valt de vraag minder uit. De uh, cure for high prices are high prices. En de cure for low prices are low prices. Uh, uh, uh. Maar goed, we waren bij. Uh... Ja, Yoshi. Hey. Ja, ja, ik kom net binnenzetten. Dus ik ben nog een beetje mijn achterstallige boekhouder. Ben bent nog niet van aan het, het kouden? Nee, ik heb, uh, <laughs> ik heb een half kilo uh, frambozen gekocht. Ah, oh. chinky oh. dekoleren. Die zijn bij jullie zeker heel goedkoop. Nou, nu in het seizoen is het allemaal wel goed te betalen, ja. Okay, Ik heb ja. Een, uh, een halve watermeloen en 0,2 liter sterke drank en een halve liter frambozen en een, een zo'n ding, soort perzik en een uh, vijf voor 8 euro. Oh, Oké. Okay. 7 euro. Moet huh. afronden. Dus het valt wel mee. Een mooi landje. is het. Volgens mij is een halve kilo frambozen in Nederland koopt, dan ben je ook 7 euro kwijt. Of valt dat mee? Ja, sowieso. een kilo kersen laatst, 10 euro. Ja, een kilo kersen voor 10 euro. Nou, ja, dat nee, was, dat was een beetje aan het begin van het uh, seizoen een speciale kerst die iets eerder was. Maar nu ben je nog steeds 8,5 kwijt. En die gaan denk ik hier voor 3 euro voor de kilo zoiets. Maar die ja, komen dan allemaal binnen een straal van 50 kilometer van waar ik zit, komen die kersen. En dan moet je ook net die week van dat iedereen oogst, ja. dan moet je ze kopen. Maar die gaan met uh, koelwagens vol naar uh, Rusland. Mm. Ja. ja, dat is echt uh, dubbele trailers, koelwagens, die rijden zo. <laughs> Maken ze heel het jaar jam van, denk ik, in Rusland. Last dat uh, Rusland... Uh... Nou, tot de high-income countries is uh, geclassificeerde. Het oh. <laughs> is altijd wel mooi, hè? Ja, we dus zijn helemaal ge kapot, geboycott ge ge ge en, uh, <laughs> en uh, wat is het resultaat? Oké, okay. ze zijn nu een high-income country. <laughs> ja. ja, we zullen zien. Er is hier kennelijk heel veel ook, uh, Russen die uh, vastgoed kopen in Servië. Oh ja. Dus. Nog één week, jongens, dan heb ik het huis, uh, dan is het over. Ja, weet je zeker? Ja, deze keer denk ik het wel zeker te weten. Hm. Ja. Maar flink wat bonnen geschreven voor uh, Oranje fans... die uh, toeterden na de overwinning op Turkije. <laughs> hm, waren dat toeter Turken die uh, be behoed waren? Of, de... of andersom. <laughs> van andersom. Ja, ik was ook zo'n <laughs> zo toespraak van een of andere politiedame. En die zei uh, van politie... Uh, Piepo dame die, die had dan uh, van, ja, uh, <coughs> de politie, die, moet, uh, die kunnen een brug slaan met de burger, was dat en <laughs> ja, Dan denk ik altijd van, uh, ja, dat, uh, dan moet je beginnen met, uh, wat was het, het nieuws ook hier, hier had ik, de nieuwe korpschef, Jannie Knol. Politie moet nadrukkelijker deelnemen aan het publieke debat. De politie kan een belangrijke rol spelen als bruggebouwer in de gepolariseerde samenleving, zegt oh. Jannie Knol, naar haar eerste vier maanden als korpschef. Er is veel kennis bij de politie die nog onvoldoende wordt gedeeld, maar die van belang kan zijn. We zijn ver verleerd naar elkaar te luisteren. En dan, heb oh. ik boetes uitdelen voor toeteren. <laughs> Ja, terwijl dat eigenlijk. Ja, Zo'n bericht zie je niet als uh, Turkije gespeeld heeft, in ieder geval. Terwijl dat, dat volgens mij diegenen zijn die altijd toeteren. Yeah. Uh, uh, maar ja. Maar dit was. Ja, die uh, toeteren nou niet te ze verloren uh, hadden, denk ik. Uh. Ja, nee, ja. nee, maar ik, ik, ik, ik, ik, ik woon in een buurt met veel uh, Turkse medemensen. En. Uh, <laughs> die gingen gewoon op de straat op toen Nederland had gewonnen. Ik oh, ja, ze zijn zowel Nederlander als Turk. Maar Voor hen was het gewoon. Ik gewoon graag. Maakt niet uit wie er won, ze waren <laughs> allebei blij. <laughs> ze doen nou dus volgens mij ook, uh, die, met die trouwerijen zijn ze nou toch ook wel een beetje aan het inperken, hè? Dat nee, ja, die... nou ja, ze toeteren hier nog steeds, hoor. Ja? Oh. Ja, dat is een goede toeterorkest, als er iemand getrouwd is. Dus, uh... ja, maar, ja. Ja, maar hier liepen ze overal te toeteren, vuurwerk af te steken. Ze waren allemaal blij, hoor, dat Nederland gewonnen had. Ja. Maar als Turkije gewonnen had, waren ze ook blij, dus dan liepen ze ook te toeteren. Dus... Uh... En dat vond ik ook zo apart. Als je dan in de media keek, zag je daar van die dubbele berichten over. Hè? Dan zag je aan de ene kant zag je een aantal Turken die, die pissnijdig waren. En dan dus, ja er is zo'n bericht erbij van, ja, het is de vierde generatie Turken. En uh, ze zijn nog steeds niet geïntegreerd. En uh, ergens anders zag je dan een bericht. Kijk, zo kan het. Uh, Turken en Nederlandse supporters dansen met elkaar na de voetbalwedstrijd. Hè? Ja. <laughs> en uh, ja, dan weet je ook niet wat je ervan moet, wat je ervan moet denken. Tot dan, uh, uh, ja, er zijn natuurlijk altijd een paar lui die... Uh, die vol van de testosteron zitten en die uh, hartstikke boos zijn en, uh, en helemaal gecaptured zijn door uh, Erdogan-propaganda. Ja, ach ja. Uh, ja je hebt Nederlandse voetbalsupporters supporters die er ook niet helemaal netjes gedragen. Ja, overal heb je dat. Die met Engelsen op de vuist gingen. Bedoel je dat bericht? Nee, ik bedoel het niet, maar uh, ik heb, dat heb ik nou weer niet gevolgd. Maar het zou me niks verbazen als dat gebeurd is. Is dat gebeurd? Ja, het was, was, was gebeurd. Uh, ja. Van de honderdduizend man die er staan, inderdaad, er zijn er vijf uh, die er dan een keertje op gaan vechten, ja. Ja. Hm. ja. Het maakt me in principe allemaal niet zo uit, alleen ik heb wel elke keer als als er dus uh, als je dan van die beelden ziet, net van die mensen, ik ben terug ik ben Turk, roepen, weet je wel. Dan denk ik altijd van, ja, wat, wat doe je dan in Nederland? Ja, acht jaar. Mm -hmm. Maar uh, ja, je krijgt 189, uh, of je krijgt 189, dan trap ik het toch weer in. Je moet 189 euro overhandigen aan de heersers als je toetert. Ja, joh, onterecht ja. toeter. Ja. Dan zeg je gewoon: ja, het is een gevaarlijke situatie, dat is mijn inschatting geweest. Ja. Ga je naar de rechter toe, dan moet die rechter, die kost 250 euro per uur, en dan heb je het alweer terugverdiend. Ja, dan moet je jezelf en je eigen proceskosten betalen ook of niet. Oh, oh shit. Ja, ja weet wel. ik niet hoor. <laughs> ja, misschien wel. Uh, Misschien ben, wel een... die de burgemeester uh, burgemeester Ahmed Markoesh had de vorige waarschuwd. Mijn boodschap was dat euforie en feestvreugde overtredingen niet legitimeert. <laughs> ja. Dus in Arnhem hebben ze een burgemeester genaamd Ahmed Markoesh. Ja, dat is uh, hoe wordt hij nou altijd afgeschilderd door die vent van Pegida? Uh, die zegt altijd. De, dat is zo'n, uh, ik weet even niet hoe dat de naam nou precies is. In, in de Islam heb je zo'n zo functie van bestuur. En ben die geeft hij altijd, al? in plaats van burgemeester noemt hij hem altijd. Sultan. Nee, ja iets ah? anders, iets anders. Nee, ik weet Emir. Het, Emir zoiets, de Emir van Arnhem zoiets noemt <laughs> Oké. Okay. Hij zei nog een ander woord, toch? even kijken. Maar het uh, rekeningrijden dat verdwijnt, alweer. Hoezo, dat is het uh, toch nog niet eens. Hey. Uh, van tafel. Oh, oh, van tafel. Ja, ja. De stadkist, uh, dat is inderdaad elk, elk jaar. Het gaat van tafel. En dan volgend jaar gaan ze weer een keer met z'n kop, met z'n allen koffie drinken. om te zeggen hoe ze het niet gaan doen. <laughs> nou, gaan ze het binnenkort doen. Hoe ze het vanuit de EU invoeren. <laughs> het rekeningrijden gaat van tafel. Maar het komt via de EU alsnog binnen. En waar het maffe was van dit bericht, vond ik. dat ze gelijk al begonnen te zeggen van. Uh, uh, de, de, het kabinet loopt zoveel. Uh, de overheid loopt zoveel geld mis, omdat het reken, rekeningrijden van tafel is. Maar het hele baffe is dat als nu, en we hadden al van dat de media schreef vanuit het oogpunt van de schatkist. Alsof zij op de schatkist zitten en zeggen, oh jee, we lopen, zo, we lopen zoveel mis. Door. Maar nu is het dus een regeling die nog niet eens is ingevoerd. Als die niet doorgaat, dan loopt de schatkist al zoveel miljarden mis. Weet je wat helemaal mooi is? Dat ze dus vanaf 1 juli is nou ingevoerd dat alle bedrijven registreren hoe dat hun personeel ja. met de, met de, naar het werk komt. Dus eigenlijk heb je nou het rekening rijden via de CO2-tax komt die alsnog gewoon binnen over een maand. Ik heb nog geen vragen gehoord op mijn werk. Hè. Er, zat, er zat wel oh, bovenal oh, de hoeverheid medewerkerslogen. 100, 100. Ja? Oh, Hoeveel werken er bij jou op het werk? Ja, wij, uh, wij hebben er denk ik vijftig of zo, maar dat zit gesplitst over twee, misschien wel twee BV's ook. Uh. Ja, maar ik denk dat het wel in de groep wordt gezien, maar als je met vijftig zit, dan zit je niet op honderd. Dus. Het water. Ik heb ook nog. En het gemaakt. is ook zo, het is raar, daar staat er. Het is maar de vraag of Nederland nog lang zonder een vorm van rekening rijden kan, zegt Bert van Wee, hoogleraar. Transportbeleid aan de TU Delft. De inkomsten voor de schatkist gaan flink teruglopen. Hoe, kan, hoe kunnen de inkomsten nou teruglopen als, het, als iets niet doorgaat wat nog niet is ingevoerd? Dat, dat kan die gewoon niet. Ze hebben er nog geen inkomsten van. Sig Sigrid K. had die alvast in de begroting opgenomen. En daarom heeft het zo goed gedaan. Die heeft Ik het denk het zo het gedaan. Dat, ze, dat ze dat al verkocht hadden aan een hedgepunt of zo. Die ze, voor, ja. die ze gelijk in cash betaalden. En daar uh, nou moeten ze die terugbetalen en hebben ze er geen inkomsten meer voor. Hoe noemen ze dat ook alweer? Als je de hypotheek doorverkoopt. Rehypothecation. Ja, ze hadden daar rehypothecated aan mm -hmm. de. Oh, ik zit er niet meer zo goed in, jongens. Ik heb een hele zonnesteek, denk Rehypothecated aan ING of zo, moet ik dan zeggen. Maar ik wilde eigenlijk uh, Goldman Sachs. BlackRock. Eigenlijk... Zoiets, BlackRock. Ja, ach ja. Nou, hebben jullie even geluk dat je geen rekeningrijden krijgt? Hey, ik, heb en ik zie dat hier... het, het aantal kliko's uh, eentje teruggaat. Lees ik hier uh, toevallig oh. uh, dat, uh, uh, de aparte kliko voor PMD verdwijnt. Plastic oh. weer in dezelfde bak als restafval. Oh. Nou is dat, uh, dat is leuk natuurlijk, maar nou ze hebben we met een probleem. Wordt die dan ook vaak opgehaald in restafvalcontainer? Uh, ja, is het, nee, dat is het allemaal... vol dan? zit uh... <laughs> hmm? dat sneller vol. Ja. Heb je toevallig ook de prullenbakken van New York meegekregen deze week? 12 ja, dan komt de burgemeester. wij gaan het vuil aanpassen en dan krijgt iedereen een vuilnisbak. Die moeten ze dan aankopen voor 85 dollar. En binnen twee jaar moet iedereen zijn vuilnisbak. En iedereen die zegt al, dit wordt één grote teringzooi, want al die vuilnisbakken worden of gestolen of leeggehaald. Want dit is New York en het is geen Nederland waar iedereen netjes zo mm. zijn vuilnisbakje laat staan. Ja. Maar die waren helemaal trots dat ze het straatvuil gingen aanpakken in New York. Ja. Maar af en toe hoor je van die mensen. Ik luisterde vroeger wel eens naar een radioprogramma eh, en dan interviewden ze een Nederlander die ergens in een ander deel van de wereld woonde mm -hmm. en eh, ja die daar wat deed of daar interessante. Wereldomroep. Uh, wat... Ja, van de wereldomroep was het inderdaad, ja. Uh. En um, en ja, dat is ook zo, vent. Die zat ergens in Bogota of zo. Maar niet in Bogota. Maar in een of een klein plaatsje in Colombia. En die was uh, verkeersdeskundige daar. Die ging dan <lacht> stoplichten en, en rotondes en zo. En ik, ik kan me voorstellen dat die, die, die lui zo'n klein plaatsje. Wat de fuck? Is er zo'n stoplicht hier in een rotonde? Ja. <lacht> yeah. Er komen dan drie huifkarren voorbij. En de, maar pizza en zo. <lacht> nou, die man die mag hier wel aan de slag in het dorp. Want. De vorige keer hadden ze een fietspad aangelegd. Die was dus twee baans, maar net zo breed... Of heen en terug, weet je wel. Maar die is net zo breed als een... een, als een nee, hoe moet ik het nou goed zeggen? Als één, fiets, één baans fietspad in Nederland... En maken ze hier twee baans van. En dan doen ze ook nog eens. Hebben ze bomen op de weg. Doen ze toch helemaal van die 90 graden hoeken in het fietspad. Die veel te smal is. Nou. <lacht> ja. ja, je moet eigenlijk een keer langskomen. En dan laat ik het. Dan rijden we er samen over. Dat zijn ook voor die fotootjes. Dat er gewoon een boom midden in het fietspad staat. Je. Dat er iemand gewoon, uh, gewoon vertikte om, uh, om zelf na te denken bij het aanleggen van het fietspad. oké, okay, er staat er een boom. Huh? boom, staat er ook middenin. Per. Een ja. lantaarnpaal of zo. Ja, ja maar een, je ook. Een bord, bord, een bord van. Uh, je ja. geeft fietsers de ruimte. Weet je. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Ik weet één verkeerssituatie. in God, ergens in de, de Bible Belt. Uh, er staat een bord verboden te fietsen. En vlak daarvoor staat er zo'n blauw bord met een fiets. Mm. <laughs> die die mm. mensen staat in de, de Bible, Bible op Belt. Op die moeten iedere week uh, heel een klein fietsen. Ja, ik weet niet meer welke plaats was. Zenendaal of iets dergelijks, op Barneveld. Dat is voor de kerk. En dan krijgen ze, als ze op de fiets zijn, krijgen ze van de kerk een foto dat ze moeten komen biechten. Oké. Okay. Ja, hij is ja. protestant, hè. Dus, ja. Ja, ja, wat, weet ook, wat, wat, wat ook irritant is aan, aan zo'n berichtje over dat uh, rekeningrijden, is dat uh, eerst komen ze met, uh, met de hoogleraar van uh, Delft. Die zegt van, oh, er gaan wel veel mislopen. En dan zeggen ze... Uh, Hans Hilbert van het planbureau voor leefomgeving. Die zegt, uh, door, dan wordt autorijden zoveel goedkoper... dat we meer gaan rijden. Uh, uh, dan krijg je een combinatie van meer files en minder geld. Dat is een lastige uitkomst. Hè. En dan, uh, dan hebben ze weer... Uh, Meurs, die de, uh, ene, ik weet niet wie Meurs is, maar die zegt ook de droogtes en startbuien. die door het klimaatverandering vader, vaker voorkomen. Dus droogte en buien, die komen allebei door de klimaatverandering Kijk, meer dubbel voor. Betaald, dubbel betaald. Zorg ervoor dat budget nodig is voor wegonderhoud. Die wegen die gaan allemaal kapot door de klimaatverandering. En dat geld zul je ergens vandaan moeten halen, denkt de Meurs, net als andere experts. Ze dus wordt helemaal doodgegooid met allemaal van die experts. die allemaal betaald worden vanuit belastinggeld. En ja. die allemaal, uh, allemaal in, de, in de boom klimmen om te, te verkondigen... dat het toch echt nodig is om meer belasting te hebben. Ja. Scientists agree. Bovendien ja. wil het nieuwe kabinet juist investeren in openbaar, openbaar vervoer. Ik hoor partijen ook roepen dat de bus terug moet naar het platteland. Dat zal ook klauwen met geld kosten, zegt Meurs. Die met zijn adviesbureau MU Consult onderzoek deed naar rekening rijden... in opdracht van het vorige kabinet. Ja, uh... Het is gewoon één grote rit van, van die, van die uh, profiteurs... die allemaal beamen dat, uh, dat de organisatie waar zij, hun, uh, waar zij voor werken... Mm -hmm. die, die hun betaalt, meer geld moet hebben. Alle agendas zoeken een compromis. Het nieuwe kabinet zegt de klimaatdoelen van, voor 2030 nog te willen halen. Maar schrapt naast het rekeningrijden ook andere klimaatregelen... zoals de warmtepompverplichting en de hogere CO2-heffing voor de industrie. Daardoor wordt het halen van de klimaatdoelen lastiger, concludeert het PBL vorige maand al. De ja, doelstellingen eigenlijk. klinken onderhand meer als streefbeelden, concludeert MERS. <laughs> en nogmaals, al het woon-werkverkeer gaat dus binnen nu en twee jaar allemaal geregistreerd worden. Dus dan ben je alsnog een soort van rekening aan het rijden. Ja, ik heb wel het idee dat, uh, ja, dat die lui die willen gewoon dat er helemaal niemand meer werkt of niemand beweegt of zo. Dat iedereen gewoon. Niemand ja, beweegt. Je mag ja. gewoon. Niks meer doen eigenlijk. Je moet, uh, en daarom, volgens mij, viel die lockdowns ook zo goed bij een groot gedeelte van de bevolking. Want er zijn ook mensen die vinden het gewoon heerlijk uh, om thuis te moeten zitten. En die hebben er eigenlijk een hekel aan dat andere mensen wel een leven hebben. Dus die, uh, die willen eigenlijk dat iedereen, iedereen moet verplicht worden thuis te zitten. Dat is er heel goed voor dat planeet. Ja, aan de andere kant weet je, het is wel zo. Nou, nou kost de benzine ook wel meer in Nederland natuurlijk, maar. Als je nou leeft van uh, toeslagen en zo, bijvoorbeeld, dan uh, moet je dan da daarmee iedere dag uh, een rondje in de auto kunnen rijden. Om maar even iets. Nee, te zeker niet. Nee, dan heb je pech gehad. Ja, nee, dit dit gewoon... is voor de, niet voor het leven van toeslag, maar dit is voor de mensen die rapporten schrijven in opdracht van het vorige kabinet voor, voor ja. klimaatverandering. Die zitten er niet krapjes bij. Die, uh, nee, die, uh, is... Ik weet nog wel dat ik, me, toen ik bij uh, mijn eigen start-up werkte. Toen, uh, dacht ik, nou ik zit hier in een bedrijvencomplex van start-ups. Er zitten allemaal start-ups. Nou, dat zat dus ook een bedrijfje. En die schreven uh, milieueffectrapportages. Uh, en dat was in, in het jaar 2000. Uh, voor uh, de tweede maasvlakte, de verkeerssituatie. Als er een tweede maasvlakte werd aangelegd in het jaar 2030. En dat was niet het enige rapport dat ze schreven. Zo schreven ze ook uh, als die niet werd aangelegd. Of was de, de verkeerssituatie in dit jaar 2020 en 2040. En, uh, <lacht> en, en die hadden een hele stapel rapporten die ze, die ze dan schreven voor de overheid. Die waarschijnlijk niemand las. Uh, <lacht> maar ja, dan konden ze wel zeggen. Nou, we hebben onderzoek naar het later dan. De experts die zeggen dat. En uh, nou, er stond altijd wel iets in wat je kon gebruiken. En uh, ja, die... die die lui leveren eigenlijk een alibi. Een soort wetenschappelijk alibi. En die worden goed betaald. Dat, die werden beter betaald dan wij denk ik. Dat uh, weet ik wel zeker. Volgende bericht. Ja. Ik hou de paar nog... daarin. Ja, we hebben nog een onderzoekje. Een enorme pap staal, papierberg van uh, rapportages is er nog niet uh, voorbij. Er is een onderzoek gedaan naar het, uh, fietsongelukken. Uh, kijk, ook fietsongelukken in het... Oh, er zit een dingetje voor die ik even weg moet klikken. Uh, we kijken hoor. Onderzoek naar fietsongelukken in het noorden. Mensen vallen bijna ja. spontaan van de fiets. Hoe kan dat? Ah, dat is inderdaad bijzonder. Dat mensen spontaan van de fiets vallen. Ja. <laughs> ja. Dat dingetje noek wil niet weg. Alleen het eh, artikel kan je daar niet lezen. Ja, en ik had laatste Eva Vladingenbroek of de vriendinnetje, een van die twee, want volgens mij was het een. vriendinnetje, je... Eva Vladingen. Ja, die Reisa Blommestein noem ik dan de vriendinnetje, oh, ja. want die hebben hetzelfde, die hebben een beetje dezelfde timing en onderwerpen. Daar had ik een filmpje van gezien en daar gingen ze dus in op een soort gelijkbericht... ...waarin ze dus zeggen, goh, iedereen valt dood neer, maar we weten niet hoe het komt. Nee. En die, die zei dus van, ja, het komt omdat ze dus op basis van de privacy... ...nu geen onderzoek kunnen doen naar die vaccins. Want dan zeggen ze, nee, ja, we kunnen niet die fietsers... ...kunnen we niet uh, de, de, de gaan achterhalen of ze wel of niet gevaccineerd zijn... Want dat schendt hun privacy en daarom ja. weet niemand waarom dat ze dood neervallen. Okay. Dus uh, die vond, vond ik wel een sterke opmerking van de. Volgens mij ja, was het even. Privacy is echt iets wat er altijd om de hoek komt kijken als je het, uh, als je het liever kwijt aan rijk bent. Maar als we een sleepwet aannemen, dan, uh, dan hoor je niemand over privacy. Mm -hmm. ja. Maar als het als je... over, uh, over uitvinden gaat of... Uh, of uh, het vaccin misschien de oorzaak is dat, uh, dat iedereen dood van zijn fiets afvalt. Uh, ja, dan, uh, dan, dan helaas kunnen we daar geen onderzoek naar doen. Ik geloof dat ze al die informatie vernietigd hebben. Hm? Dan, uh, dus dat je, daar, je kan het al niet eens meer uh, nagaan. Het oh, ja. oh, zal toch wel geregistreerd zijn of je gevaccineerd bent of niet. Dat zal toch nog wel ergens uh, in een ja? medisch dossier uh, terecht zijn gekomen. Ja, dan moet je voor je, je, je vaccinatiepaspoort toch wat uh, eraan zit te komen. Ik weet het niet. Uh, nog, nee, maar... dan, dan beginnen ze weer een nieuwe ronde, denk ik. En dan kan je weer opnieuw vaccineren voor, de, voor dat uh, vaccin. Het tellen weer op nul. En ja. misschien hebben ze die informatie ook nog wel ergens. Maar dan uh, ja, net zoals de filmrolletjes van Srebrenica. Zijn die nou echt gewist of, uh, of liggen die nog ergens? <laughs> weet je dat toch? Want, oh, die waren mislukt, de filmrolletjes ja, ja, ja, ja. Uh, van Srebrenica. De zouden ze nou even die hebben of zouden ze die ontwikkeld hebben in een hele grote kluis gelegd hebben? Die heeft uh, Beatrix in dat plakboek. <laughs> ja, is <laughs> een die dat maar zomaar op achterdrukken. Ja. Nee, maar de... Ah, de oversterfte gaat nog onverminderd door. Uh, ik hoorde overigens weer. Ze prikken ik... toch ook nog steeds? Ze prikken toch gewoon nu ook weer? Ja, ja, ja zo, ik, ik geloof ik dat er nog steeds uh... mensen voor die prikken gaan. Ja, ja, ja. Uh, ja, ik, ja, uh, mijn... ik vind het best. Ik, vind het, uh, ik, ik juich het toe. Ik, uh, ja, ik, uh, en, uh, als, uh, zolang het niet verplicht is, dan... Uh, ik heb om me heen zie ik al een eh, aantal, ja, vooral de oudere mensen die eh, allemaal opgenomen zijn. Schomen er onder andere. Dus eh, ja. Ja, ik had, uh, ik had ook een collega die, die, die, die ik dacht toch dat hij helemaal geïmmuniseerd was. Maar nou blijkt, die uh, had hij toch COVID. Het lekker Ja, het, het, yes, onder variant weer. Ja, dat ja. ik merk niet. Je weet niet meer die oude variant. Hè? Je moet gewoon elke dag een PCR testen. Dan heb je één keer in de maand, heb je prijs, dan kun je paar dagen thuis blijven. <laughs> ja, ja. uh. Ja, ik had volgens mij wel een beetje COVID, maar ik, had, ik was een klein beetje moe, een beetje branderige ogen, meer niet. Ja. Volgens mij, ik zag je slaapvallen vorige uh, week, nee, ik denk, die is COVID, COVID, ja. Ik ben op momentum om, uh, normaal ligt ik om tien uur alweer in mijn nest, hè, dus uh, het is long wel COVID. De standaard de tijd dat ik, uh, dat ik in slaap val, uh, ja. Uh, en dat <coughs> wordt ook geprobeerd, van uh, long COVID, dat dat, dat dat allemaal door long COVID komt. Hm. Maar... Uh, ja, het is natuurlijk de doodsoorzaak van al die oversterfte is all cause death. Dat zijn hartaanvallen en dat uh, zijn um, uh, turbokankers. En dus ja, je kan niet zeggen dat het door, dat het door long covid komt. Jongens, hoe waarom is het bij jullie eigenlijk in Nederland... Nou, dus het beste doen we doen we ja? Oh, ja. hier weer. deze week komt gaat hij naar de 42, hoort het waarschijnlijk hier. Oh god. Nee, man, man, man, was, man. Uh, ik, ik smelt hier achter de computer weg. Ik ben blij dat we dat niet hebben hier. Ja. Nou, wacht even. Nee, daar niet inderdaad. Maar ik, ik heb hier een mooie. Hier is het gezicht. 19 graden, wat wil je nog meer man? Ik vind het eigenlijk vind ik het perfect. Ja. Hè? Zal ik het heb wel een kijken, ventilator man. aan staan. Hè? Dus, uh... Hier is het op het moment, is het nu nog 32 graden. 32 man. Oh, nou, morgen wordt het 40 graden en zaterdag 41. Hmm. Ik wist niet dat bij jullie zo warm werd Oh, nou. Heb je, heb je airco in je nieuwe huis? Nee, uh, eigenlijk niet. <laughs> je bent ook geen kritische koper hè? Nee, ja. Oh, dat begint er niet over. Maar dat huis staat wel een beetje buiten de stad. Dus dat scheelt meteen 3 graden. Hè? Hmm. Nou, dat ja. is dat uh, heat island effect dat is ook nog ja, wel. Ja. ik weet niet of, uh, of je dat meegekregen er waren drie peer reviewed uh, artikelen doorgekomen die uh, in uh, major uh, publicaties dat, dat hele global warming dat kon eigenlijk allemaal verklaard worden door het heat island effect dus dat die thermometers die stonden in de stad dus dat door, dan is het gewoon in, waar ze vroeger in het platteland stonden omdat die stad uitgebreid was dus dat daardoor leek de temperatuur hoger te zijn ja. En, en de ander was zonneactiviteit. En er nog nog een derde, en daar kon je eigenlijk alles mee verklaren. En, uh, en het mooie was ook dat die uh, de vraag was, onmiddellijk van hoe is het nou mogelijk dat, dat die, die uh, artikelen door de in, de in dat soort journals komen normaal. Strop dan gelijk de geldstromen, dan ben je, is het afgelopen, zeg maar. Maar die lui, die waren allemaal net met pensioenen eraan, die dat ah, hadden ja, ja, ja, ja, ja. Dus, dus dat is een beetje een manier om, dat, om het er nog door te krijgen. De pensionado's worden de loonbonden. Ja, de ja, dat worden het nieuwe helden. Dat, dat worden de, de strijder in de, in de, voor de waarheid. Zeg met maar. 25 die een hypotheek heeft op een overpriced house. Want, uh, wat eigenlijk de helft waard is, een dikke hypotheek, die, die ik hou mijn mond. Een soort als je je examen hebt gedaan, dat je dan nog even zo'n kattenkwaad uithaalt. Ja, ik wil Wat nog even zeggen. Ja, precies. Wat wordt jouw pensioenstunt? Nee, ja. ik toch mijn diploma binnen heb, wil ik nog even dit kwijt. Maar ik vond het wel werkelijk. Maar, maar er, wel, er, er wordt een beetje geschaafd aan die, heen, aan die hele droomwereld. Hè. Ik, ik vond het belangrijkste voorbeeld nog steeds Biden, die opeens uh, was het van uh, Oh mijn god, uh, Biden is de Waar natuurlijk uit volgt dat, dat heel, al de mensen rond hem heen, die hebben dat allemaal geheim gehouden en verdoezeld. En de media hebben dat allemaal over gelogen. Dus daar valt een hele hoop zooi om. En nu nou is er een commissie opgericht. En dat was een ander bericht dat ik ook gepost toch, ja. Om uit te vinden wie er aan de macht is in Amerika. <laughs> ja, de, en nu zie je ook met het klimaat. Dus dat er een beetje barsjes in beginnen te komen. Ik heb het idee met covid zitten er duidelijk barsjes in. In bepaalde uh, landen hier en daar. In Engeland en Duitsland. Uh, in Nederland zit, wordt het nog angstvallig. Wordt het uh, overeind gehouden. Maar ik denk dat, het, dat, het COVID, dat de COVID-bubbel uiteindelijk gaat, gaat poppen ook. Ah, ja. De vraag is alleen een beetje hoe lang mensen erbij stilstaan. Hè? Want bij, bij Biden werd ook gezegd van... Uh, ja, er werd even gedaan van te, ja, twee dagen paniek van... Uh, oh mijn god, wat zit nou? Uh, uh, uh, uh, en, en verder. En, en niet te ver analyseren en doorgaan en, en eigenlijk wat je nodig hebt is dat, dat men gewoon echt zegt van... Wacht eens even... Hoe is het in hemelsnaam nou mogelijk dat dit heeft kunnen gebeuren? En even pas op de plaats maken. En dat heb ik nog niet gezien, moet ik zeggen. Dat, ja. Ze vervangen hem gewoon door Big Mike en we rollen gewoon verder. Ja. Ja, of Kamala Harris mag heel even president zijn. Oh ja, en dat hij dan ja, eigenlijk komt overlijden. Ze, ja, ik denk dat ze niet om Kamala heen kunnen. Want Kamala begon al te tweeten of zo van... Uh, van uh, ja, het zal toch niet zo zijn dat er weer een, een woman of color wordt geparseerd. Ja, ja, ja. Die, zit, die zit daar helemaal op te hameren uh, uh, Ja, dat, uh, dat, dat, dat ze kunnen daar niet opeens hebben. Ze, ze gaat daar met de hokbalknuppel slaan die de, die de democraten zelf gebouwd hebben. Dus, uh, uh -huh. ja, dat, het, en dan denk ik dat er zo, toch nog even zo'n spoedverkiezing komt voor een nieuwe kandidaat. En daar valt Carmela Kam gewoon... Uh, ja, die, wordt, uh, die, die valt, valt af. ja. Mag ze heel uh, even president zijn tot de wisseling van de wacht. Ja, op heel even inderdaad. Dat gelijk gedund wordt. Uh. Ja, want dat is natuurlijk... Ja, de, ja, ze kunnen er daar niet omheen. Maar, maar ze moeten er eigenlijk wel omheen. Omdat zij... Die Kamala Harris die is absoluut niet, uh, niet, niet te slijten. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Dus zijn was gewoon de verzekering toch, van Biden... Van, uh, nou ja, als je inderdaad. Levensverzekering is, ja, is inderdaad gewoon een ontzettend slechte kandidaat achter je opstellen. Dat mensen denken: niemand wil beide neerschieten. Niemand wil uh, beide. <laughs> inderdaad. Ja. <laughs> dat, dat, dat, is, was, dat, is, dat is inderdaad. Je moet een vijand zijn het er ook van eens. We <laughs> je moet hem het leven houden. Alle twee tegelijk neerschieten. Want, <laughs> ja, dat is inderdaad een. Uh, het, het, ergens, het is slimme, een slimme zet, maar het is, het is uh, wel een probleem geworden nu voor de Democraten. Ze dus zijn echt aan alle kanten. Was, maar het, het voelde nog enigszins geregistreerd aan. Oké, okay, na het debat gaat ze kop eraf. Uh, dat was eigenlijk het uh, verhaal. En uh, ja, ik heb, het, uh, ik heb het idee dat het wel georchestreerd was. Dus ze zullen ongetwijfeld een plannen hebben om, om verder te gaan. Het punt, het punt is een beetje dat die Kemala Harris, die zat ook met. Had, had een interview gedaan. met een of andere zwarte celebrity. En die begon ze helemaal, helemaal zwart te praten, Kemala Harris. Hè? Van, Hey girl, how are you doing? Uh, what's the word on the street? <laughs> uh, the word on, on the street. I've been, I've been in the neighborhoods. Uh, so en ze kijkt helemaal ergens, alsof ze ooit in de neighborhoods <laughs> komt. Je uh, in de hood. Je in de ja. Het was weer zo slecht geacteerd dat je teden daar helemaal krom gingen staan. En het punt is ook dat Kamala Harris, dat is helemaal geen zwarte, die is, die, ze komt oorspronkelijk uit, uh, uit India, Alsof, Dat is een oh, brahman ja. eigenlijk, uh, via hij, die ook geloof ik. En, uh, dus, dus wat dat betreft is het, het al gelogen, maar ze probeert nou snel aan te haken bij dit, uh, bij dit fenomeen dat je, ja, als, je, als je in een zwarte circuit zit, dan kan, je, daar kan je, dan, kan je, dan kan je me niet zomaar meer aan de kant zetten. Dus uh, Het wordt toch wel redelijk interessant, Ja. <laughs> Nou, ik denk dat de zwarte bevolking toch meer iets met Trump heeft, want die uh, ja, heeft ook een strafblad. <laughs> nee, nou, ja, ik denk dat zij gewoon wel ruiken. Dat, uh, dat die democraten over alles liegen met hun racisme mm. en, hun, uh, en de neonazi. En uh, ja, dat er gewoon er gaat geen geloofwaardigheid meer vanuit uh -huh. En ik denk dat. Uh, ja, de, je hebt het natuurlijk al eerder gehad dat. Dat de zwarten die eigenlijk voornamelijk de republikeins waren. Omdat in de, in de burgeroorlog waren de republikeinen. waren de antislavernij. En de democraten waren de slavenhouders. En op een nee. gegeven moment in de jaren 50 of zo. Denk ik. Uh, is dat helemaal geflipt. Zijn, zijn, de, zijn de democraten alle zwarten opgepikt. Ja, jaren 60, 70. Of jaren 60, 70. Ja, het zou, dat, dat uh, geloof ik gewoon ja. En, uh, dus het zou best kunnen zijn dat, dat, dat het weer al uh, andere kant op flipt ja ja ik had er trouwens over de, terugkomend op dat onderzoekje ik had ook zoiets van ja kijk ik, ik, ik, ik fiets nog wel vaak en, dus, uh, en als ik uh, kijk wat ik allemaal tegenkom op de als ik op de fiets zit uh, uh, dan gaan dan we weer op dan gaan we weer ja heb ik het vaker gezegd al die, appen, nee, die nee, nee. oh nee ik dacht dat je ging klagen over de wegkwaliteit van de fietspaden in Nederland nee nee nee ja, je ziet al hele oude mensen die heel hard fietsen met een elektrische fietsen nou, nee, dat is nog niet. Nee, dat zijn even... die blijven slak. Dus, uh, <laughs> die, die kon ik al inhalen met mijn gewone fiets, hoor. Dat is toen ik nog uh, niet, niet elektrisch gereden. Maar... Hmm. nee, al die die jongelui die allemaal aan het appen zijn op de fiets. Oh, ja. yeah, is bar, yeah. ja, dat is ook waar. Ja, dat is zeker in Utrecht. Dat is verschrikkelijk, hoor. Is dat van Ja? Ja, ik fietste laatst ook uh, en ik zag twee meisjes die staken de straat over... ik dacht, zal ik voor of erachter langs gaan? Ik ging er gelukkig... Nee, ik ging, er, ging, er, ging voor langs. Maar allebei keken, ze rood op de telefoon. Geen enkele aandacht voor de, het verkeer wat over de weg uh, ging... waar ze overheen liepen. En helemaal uh, gebiologeerde telefoon. Ja, het is, het is, uh, het is een, uh, een gevaarlijk puntje. Ja. ja, Utrecht zit er vol mee, ja, maar dat. Ik zeg, mm. laatst eentje zat in een soort uh, wielrennerspositie... Uh, op zijn oude bakfiets. Dus ik denk, goh, die probeert de Joop Zoetemelk na te doen. op zijn of Lens Armstrong. Zo. op zijn oude bakfiets. Totdat ik een beetje wilde passeren. En toen, want hij slingerde nogal. en dat ging niet zo snel. Toen zag ik dat hij gewoon op zijn telefoon aan het uh, typen was. Dat ja. <laughs> dat de reden was dat hij zo met zijn elleboog op het stuur zat. Zodat hij kon typen zo. met twee vingers. Ja, ja. ja. Zo'n hele en... Pokémon Go-farm in zijn bakfiets. Ja, ik weet niet wat hij aan het doen was. Maar toen nam hij een bocht. De, de weg die ging. Uh, die, die, die maakte een bocht. En hij ging gewoon rechtdoor. Dus ja. ja joh. <laughs> toen zat hij in de struiken. Dus uh, ja. Ging, bleef hij nog te appen. Ja, als je het zo een paar keer kan. Als het met een bosje gebeurt. Dan kom je er op een gegeven moment wel achter. Ja, uh, ik heb er zelf nooit zo'n last van gehad. Dat ik heel veel te bellen op de fiets ofzo. Of, uh, nee. Wel, en, uh, ik ik uh, had wel een periode. na had je zo'n mp3 speler. En dan moest je de hele tijd naar het goede nummer. En dan zat ik de hele tijd zo. Ja. Want dan, Nou, voilà, never mind. Het ging over een bobbel. Ja, en dan Ging je naar het andere nummer of zo. Ik vind het ook vervelend. Ik luister naar vaak youtube ik uh, op de fiets. Oh. En dan een of andere crypto-video of zo. Maar die, <laughs> die begint dan altijd. En zit hij in je zak. En dan raakt hij het scherm aan. En dan boem. Opeens uh, gaat hij eentje oh. vooruit. Een beetje terug of zo. Uh. Dan moet je dat weer gaan. Uh, of hij stopt. Ja, dan moet je daar weer gaan zitten klooien in je zak om dat weer uh, recht te trekken. Maar ja, de, de, ik kan natuurlijk gewoon... Als ik betaal, Google, als ik, als ik bereid ben Google te betalen... Dan, uh, dan kan ik geminimaliseerd afdraaien. dan heb ik dat probleem nu weer. Maar Hoeveel ik ben kost, niet bereid he? Google te betalen. <laughs> ik lees vandaag dat ze weer vrolijk aan het censureren zijn. Hoeveel kost dat, zo'n abonnement? Ja, dat is volgens mij niet zoveel, maar... Ik weet, uh, mijn... Uh... De tweede helft heeft wel een uh, betaald abonnement, maar dat heeft iemand anders betaald. Het dus is ook een clubje van, uh, je kan gelijk, gelijk vijf gezinsleden erop zetten of zo. Oh, zo. Ik dacht, die heeft een uh, Amazon wishlist op de OnlyFans gezet. Nee, het <laughs> ja. loopt net binnen. <laughs> nee, ik ben nog zo eentje die gewoon op de weg let, gewoon zowel met mijn ogen als met mijn oren. Ja, nou, ik fiets wel vaak zonder handen, dat ik, want wij ik, hebben hier van een hele lange wegen en dan, doe ik gewoon, dan ben ik lekker. Ik zit goed, ik ben met af en uit, toe een 90 graden hoek erin. <laughs> nee, nee, nee, ja, dat is in het centrum is dat, met die bomen inderdaad. Dat is echt, maar vooral in de winter, als het dus gesneeuwd heeft, jongen, dat is echt levengevaarlijk. Maar ja, hm. gelukkig rijden de mensen hier niet zo hard. Iedereen heeft hier genoeg tijd. Ja. Nee, ik vind wat luisteren, vind ik altijd wel lekker tijdens het, uh, -ok, ja. tijdens het fietsen. Maar, flinke prijsstijgingen, elektrische auto's door een nieuwe uh, kabinet. Dan Ben ik ook wel even benieuwd naar wat voor een fact-check dat hier overheen kan. Want is het een prijsstijging of wordt ah, de subsidie, subsidie gekort? Hmm. Subsidiebelasting, uh, Tupstum. Uh, okay. Het verdwijnen van subsidie maakt auto's natuurlijk niet duurder. He? Nee, nee, nee. Maar uh, ja, je kan het wel zo neerzetten. Uh, uh. Nou ja, het is natuurlijk wel wat je er uiteindelijk voor betaalt. Uh, wordt mee. maar je kon dit al voorspellen. Wat ze had, denk ik zien, is dat het net vol zit. Nee, het schafft gewoon nu subsidie af. Maar de afschaffing van een elektrische auto wordt aanzienlijk duurder door het verdwijnen van subsidies. Ja. Daarnaast stijgt de motor uit eigen belasting voor elektrische voertuigen. Die elektrische auto moet dan heel interessant zijn qua actieradius... en kosten om het alsnog aan te schaffen. Je ziet dat ik enorm terugvallen... dat mensen gelijk niet hebben van... oké, okay, maar dan, ja, dan moet ik hem niet meer... Uh. Ja, met enige, mijn ouders die zijn nou op een hybride auto, want ze zeggen ja, wij hebben een diesel van een bepaald jaar en dan mogen we nou al Rotterdam niet mee in. Nee. En mijn zusje woont in Rotterdam en elke keer als ze naar mijn zusje op bezoek willen gaan, dan moeten ze die auto buiten de stad parkeren. Dus ja, dan hebben ze om die reden maar een auto waarmee ze Rotterdam in mogen rijden. Dus dat ja. zal ook nog wel een beetje, maar ja, die aut elektrische auto's, het is terecht dat ze meer motorrijtuigenbelasting betalen vind ik, want ze zijn allemaal drie keer zo zwaar. Dat is super zwaar uh, geen enkele, inderdaad. Geen, hmm. geen enkele belasting is terecht. Ja, nee, maar, uh, ik zeg alleen in verhouding met nee, een andere auto ben ik wel... <laughs> okay. Maar het is inderdaad vreemd dat... Uh, ja, en ik, ik verwacht dat dit ook nog wel gaat veranderen. Dat, dat, dat het is typisch voor de overheid. Dat is ooit gebeurt met mijn Punto Diesel Twin, twin Air Turbo toestand. Die, uh, die ik zonder BPN kom aanschaffen en geen motorrijteigenbelasting te betalen... Voor drie jaar of zo was het. Uiteindelijk bleek het. Omdat, omdat het zo goed voor de CO2 uitstoot was. En je hebt dat ding. En, en opeens is het van. Oh maar mijn god. Het is een diesel. Dus je moet eigenlijk meer belasting betalen. Dan, uh, en meer weige belasting. En, en, uh, en ja, dat gebeurt met die elektrische auto's ook. Dat, dat ze zeggen. Want, oh ja elektrische geen CO2. Het is allemaal geweldig. Jij krijgt, weet je krijgt geen BPM. En een lagere motorrijtuigenbelasting En dan koopt iedereen gelijk zo'n ding. En dan is het dan Oh, wacht eens even, maar hij is eigenlijk heel zwaar. Hij is heel zwaar, nou ja, maar, maar was. hij moet dan omhoog. <laughs> ja, het is ook gewoon zwaardere auto's, De trekken diepere groeven in de weg en dan moet je ook sneller de weg weer vervangen. Dus ja, ja ik dat en alles... toch uh, vond ik het altijd wat vreemd. Ik heb wel eens dat, dat grafiekje gezien van wegenbelasting van gewicht. Keer dan gaat hij 50 kilo omhoog en dan, dan zit je al een nieuw tarief of zo. De, de, het is niet zo. Dan ga je van 1450 naar 1500, 1550 en zo. En het, ik heb niet het idee dat dat nou wel zoveel uitmaakt. Maar wat, wat daarachter zit is van: oké, okay, als jij een beetje luxe auto hebt, dan zou je, je Dok ook. Dat, is het, uh, dat ja, zit erachter. Ja. Niet dat die dat die 200 kilo die je dan meer hebt, dat dat nou echt zoveel zo uitmaakt. Hè? Ik vind dat er ook een soort van slavenvergoeding, daar zijn ze toch ook allemaal mee over bezig. En als je dan een elektrische auto rijdt, dat is ook allemaal voor die kind, kindjes opgegraven. Dan moet je gewoon ja, extra... Ja, die, die lithium slaven. Ja, moeten ze gewoon extra... Hoe, zijn, hoe noemen ze dat nou, die vergoedingen die ze geven voor de slaven? Uh, um, Repair? Re, uh, ja. Repair? Deparate. Repatriation uh, is als je, als je naar huis gaat. Nee, het is uh, reparations. reparations. Maar, er is, maar er is ook een Nederlands woord voor. Maar goed, Reparatie. Maar goed. Ja. Moeten ze gewoon betalen, vind ik. Vooral die lithium. En ook al die uh, dode soldaten in de Oekraïne, dat is ook allemaal voor de lithium in het oosten. Dus, uh, hey, die hele een, oorlog in de Oekraïne heb ik gehoord is voor het lithium. Uh, er lithium in de grond daar in het ja, oosten. Ja, en kolen. Heel veel ja. kolen. Ja, kolen, dat zal toch niet zoveel... Uh, ik kan me niet voorstellen dat de EU een oorlog voert vanwege kolen. Oh, daar gaan we zo meteen nog naartoe, hè? We hebben zo meteen de BP-rapport. Ze voeren waarschijnlijk een, een, een oorlog om, om te zorgen dat die kolen niet verbrand worden. Nou, daar komen we zo meteen nog op terug, hoor. Oh. Een BP-rapport komt eraan. Maar dit, over dit uh, vind ik dan, het is een verkapt bericht, dit. Even, op de fact-check komt hij er maar niet doorheen, want het maakt het niet duur. Dus we stoppen alleen de subsidies, dus, ja. uh, ze waren altijd al duur. Mm -hmm. um, ja, dat heb ik, ook, heb ik ook heel vaak gezegd. Uh, dat hebben wij heel vaak ook geconcludeerd in het verleden. Toen we het over die subsidie hadden, een paar jaar terug. Van oké, okay, dit is gewoon een vangnet, weet je wel. En dan heb je eenmaal die auto en dan schaap je de subsidie af. En je een fuikje, ja. want het is een fuik. Een fuik, ja. Dan zit jij met die, uh, met die auto opgescheept. Een fabeltjesfuik Probeer van je van die dan auto's. nog maar eens kwijt te raken, weet je en wel. En ik heb hier net een uh, laadpauw aan laten leggen. Ja, Oh. <laughs> probeer die auto dan net te verkopen als, als die subsidie afgeschaft is, dan wil niemand die auto van jou verkopen. Nee, ja, dat sta, zie je ook overal, dat de afschrijving uh. enorm is op die dingen, dat uh, uh. enorm hard omlaag gaat. En... Uh -huh. Dus ja, hou maar gewoon vast aan je diesel. Elon Musk uh. die is alweer met zijn Optimus Prime robots bezig, dus die gaat gewoon over van de elektrische auto gaat gewoon naar de robot. Uh -huh. En dan heeft uh. hij er geen last van. Uh -uh. Uh, waar waren we ook alweer? Hier oh. Even kijken hoor. Uh, gemeente Amsterdam, ja. Berichtje over de gemeente Amsterdam. Wat is daar allemaal weer gebeurd? Ik zie je op mijn Femke. Uh, gemeente Amsterdam moet uh, 62.000 euro betalen omdat uh, Halsema uh, privé uh, ritten uh, goed... Niet goed verder ja, geregistreerd. Is goed geregistreerd. geregistreerd ja. Ja, ja, ja. Hm. Dus de privé met de dienstauto van Halsma zijn niet goed verwerkt. En het is hmm. een 62.000 euro boete voor de gemeente van Amsterdam, waarschijnlijk dan richting de staatskas. Uh, dus Dit is van dan de, de, dezelfde organisatie die alle onderdanen in de gaten houdt, of die wel alles goed betalen? Nou, alles boven de 100 euro uh, mag, moet geregistreerd worden. Uh -uh. Volgens Halsman. Ja, want met name in het laatste jaar waren er voor maar familieomstandigheden waardoor zij vaker privé reed. ja, oh, ja. Dus de Amsterdam burgemeester en wethouders mogen in principe alleen bij uitzondering met de, de auto ook privé reed te maken. De eerste 500 kilometer wordt vergoed, maar bij overschrijding hiervan is een fiscale bijtelling van toepassing die afgedragen moet worden aan de Belastingdienst. Hm. De wethouders moeten dit zelf betalen, maar burgemeester Halsema niet. Zij valt onder een veiligheidsprotocol, waardoor de gemeente deze kosten draagt. <lacht> dat is een beetje onzin allemaal. De ene overheidsbranche die de andere overheidsbranche geld moet geven, Dat is allemaal gestolen geld en weer schuilen. Nou, had ze niet maar, van eigen auto's dan? Dat die is van gebruiken? Nee, het nee, ging allemaal met de auto van uh, de staat. Sinds 2019 is de registratie ervan niet goed gegaan, schrijf wethouder Hester van Buren. In een brief van de gemeenteraad. Hij zegt dat de gemeente. toen de tijd een administratieve fout maakte. en heeft daarom het reglement. dienstauto met alle gevolgen. Van, heeft rondom het reglement. dienstauto heeft met alle gevolgen van die. Hij ja, is een fout gemaakt dus. Dus uh, ja, per ongeluk. Uh, die dus niet. Maar de reden waarom ik dit uh, had, had, uh, had uh, gepost. is. omdat dat was met Herman Geuring. was dat ook zo, hè? Dat uh, Herman Geuring. die. die um, was ook heel precies dat hij niet uh, dienst, met zijn dienst auto privé kilometers reed. Dus als die, dus, dus 6 miljoen joden vergassen, dat is allemaal geen punt. Maar met je auto betaald van de. Dit ziet er heel smerig uit, joh. <laughs> met je auto betaald door de Duitse staat. Dat dat dus een sorry. Naar, uh, Dan moet je een enorme zwaard gebruiken ervoor. <laughs> ja. Daar. Uh, naar, de, de, naar je oma rijden of zo dat was, dat was een zonde dus een zonde is, is belastinggeld gebruiken en je dienstauto gebruiken voor privé uh, of iets miscategoriseren dat, dat is een zonde maar, maar 6 miljoen verhassen is geen zonde en dat is het mooie altijd aan, die, aan, de, aan dit soort dingen je moet dan het gevoel krijgen oké okay, ik heb ze te pakken ik heb ze door ze declareren hun Kilometers boven de 500 niet. Uh, mm. en, en andere mensen die zullen ons zeggen: ja, maar ze had speciale privé-toestanden waarom zoveel privé moest rijden. En ja, te, terwijl tegelijkertijd verplichten die. Die uh, overheden met ingeënt te worden, waardoor er enorm veel myocarditis en termokankers uh, lijden en, uh, en oversterven. Weet je niet. Weet je niet? Uh, weet je niet dat het daardoor kon natuurlijk, maar ik heb begrepen laatst dat er in de Verenigde Koninkrijk was een groot onderzoek gedaan, waarbij alle kinderen die myocarditis kregen, waren allemaal gevaccineerd. Ja, ja, ja. En dat heb ik ook. Nou is dat natuurlijk slechts een correlatie. Dus je hebt nog steeds geen oorzaak-gevolgverband aangetoond, maar ik zeg. Het is wel enigszins verdacht. Uh, uh, en, uh, uh, het was met, uh, met, met keuring was het zo. Tenminste, uh, Hitler, oh, de, de naam is genoemd. Uh, moeten we de Godwin erin gooien? Ja, dat hoeft het, hoeft niet, maar even, het hoeft niet per se hoor. Nee, <laughs> anders dan krijgen we, dan worden we van die radicalisten genoemd. Want ze hebben het over 6 miljoen joden vergast. Nou, dat moet je uh, maar eens zien uh, uit te leggen. Uh, ja, want uh, ik, ik denk, ik, ik moet geen 5.9, want dan ben ik een holocaust uh, je, mag, je mag niet zeggen dat er 6 miljoen mensen waren vergast. Waaronder joden, want uh, er moeten dan in één keer zes miljoen uh, joden zijn dan, hè? Oh ja, oh. Zowel, Het is heel direct geloof ik, je mag echt zo, niks afwijken. Het was van, eigenlijk inclusief van. ook zigeuners en uh, ja, andere mensen. Hm. Nee, in ieder geval, de, uh, Hitler die, die zat heel erg op de hameren, uh, juist op dit soort dingen. Van, uh, want het was daarvoor had je dat uh, die, die, die, die, de voorgangers van hun, die werden nogal op betrapt dat ze gewoon, ja... Niet zo dat ze nogal laks waren... met die, uh, regeltas, die regeltjes, zeg maar. Dus die gingen vreemd bij de, de vleet... die gebruikten een dienstauto... voor alles en nog wat. leefden leefde een luxe leventje... op kosten van uh, de staat. Terwijl de bevolking uh, niks te eten had. En daarom zat hij heel erg op te haperen... op die uh, PR ja. dat, dus, dat de NSDAP... die hield zich heel strikt... aan hun, uh, hun eigen regels. Ja. En ja, maar, er, er, is, er is zelfs een ruzie gekomen... tussen Hitler en, en, en, en Goebbels... Hmm. Omdat Goebbels zijn functie misbruikte om, uh, ja, hij moest zeg maar voor de, uh, hij ging over de films en de, de media. Een soort dan. Harvey Weinstein idee. Ja, hij was een <laughs> beetje Harvey Weinstein geworden. <laughs> dus ja, je moest langs Goebbels om uh, een filmcarrière te beginnen. Nou ja, dat was... Doe je nou, maar even wijd oh. Ja, nou, de, de, de, de, de, de rits open en, <laughs> en, en daar was hij, uh, ja, daardoor... Lang leven de lol. Die twee waren hele goede, dikke vrienden. Maar dat, dat was toen een beetje... Ja, die vriendschap was toen een beetje op uh, ijs. Bekoeld. Bekoeld. Uh, ja, bekoeld. Ja, Maar dus ja. hebben jullie wel geleverd? Die, een, een, die hadden een fikse ruzie. Hè, dat er echt uh, geschreeuwd werd en met spullen gegooid werd naar elkaar. Dus ja. Maar het, het aparte is dat... Dit dat zie je heel veel bij, bij van die autoritaire regimes gebeuren. Mm -hmm. Dat zij met name de nadruk leggen... op hele kleine ethische dingen. En, en de hele grote... Dat daar waarmee je de grote dingen over het hoofd ziet. Dus je ziet dat ook altijd bij die... drill surgeons als... als een, als een nieuwe recruit in het... leger dingen. Ze, ze zeggen altijd... Wat, je gaat hier voor geld... ga je mensen vermoorden. Maar... Wat belangrijk is, is dat je bed goed opgemaakt is. Dat je als je een muntje erop laat vallen, dat die omhoog stuitert. Zo goed moet je bed opgemaakt zijn. En je schoenen moeten gepoetst zijn. Blus gestreken. Je, je blus gestreken. Dat moet allemaal perfect zijn. En, uh, en nu gaan we, gaan we mensen vermoorden voor geld. En we gaan bommen gooien op, uh, op uh, ziekenhuizen en zo. En, precies en op de maat marcheren. Ja, precies. Op de maat marcheren. Dat is ook belangrijk. Dus, het is een beetje op de autistische dingen, kwaliteiten inspelen van mensen. Dat, dat ze dan het idee van. Nou, ik ben goed bezig, want ik heb aan alle vijf criteria voldaan. En uh, dat zijn inderdaad op de maat marcheren en, uh, en wat we allemaal noemden. En ondertussen zie je de grote olifant in de kamer. Dat jij, dat jij voor een, voor een uh, check ga je mensen vermoorden, die zie je niet meer. Uh, en, en dat is eigenlijk. Het is eigenlijk wat, vrij weinig geld, hè? Als je, als je mensen wil vermoorden, kun je beter seriemorder worden. Of de miljoenen, uh, ja, in de privésector daar. Ja, uh. ja, ja. de uh, Die is veel dan meer. Dan... En het rare is dat, dat, dat, dat is hier ook zo bij van, Oh, we gaan heel uh, uh, Dan zeggen ze ook bijvoorbeeld. Uit de brief blijkt ook dat wethouder van Dantzig nog geld moet overmaken. De afgelopen drie jaar maakte hij acht privé-ritten met de dienstauto. Daarvoor moet hij 143 euro aan bij, eigen bijdrage betalen. En, en iedereen denkt, ja, het is een gezeik over 143 euro. Uh, ten eerste denk je, wat zijn die, die, die WOP-verzoek-eikels uh, toch mee bezig? We gaan de heleboel, boel, de, hele boel dus gezeur over 143 euro nou uit. En aan de andere kant heb je het idee van, oh, oké, okay, dus dat is ongeveer de fraude die ze plegen op uh, onze heersers. 143 euro, een paar privéritjes te veel vanwege privéomstandigheden en die, die niet als bijtelling zijn aangemerkt. Dus je krijgt het idee dat dat, dat, dat ongeveer de, uh, de, de, de dimensie is waarin je moet denken over hoe, hoe grote schurkendaden ze begaan. Zeg maar. En ondertussen, uh, stellen ze gewoon een dienstplicht in om, uh, om, uh, om mensen naar Rusland te sturen om daar, te, uh, daar in bij de miljoenen dood te gaan uh, en dat, dat, is de, dat is de truc die ze altijd gebruiken dus je moet er heel erg uitkijken voor, voor die focus op van die hele kleine dingetjes en ik heb wel eens gehoord dat, dat, uh, dat die, die, juist die kleine dingetjes enorm kunnen afleiden om bijvoorbeeld als ze koeien naar de slachting, uh, slachtbank leiden dan is doorgaans altijd dat er nergens een klein blaadje ligt op de grond of zo. Want als er, als er iets, iets afwijkt, dan, dan trekt dat enorm de aandacht. Uh, dus als je ze naar de slagbank wil leiden, moet je zorgen dat er. Ja, dat misschien is dat juist tegenovergesteld. Want die koeien, nergens de afgeleid worden. <laughs> maar ja, die, worden dan, die zijn zwaar artistisch, hè, die koeien. Ja, je moet zorgen dat er onderdaan zijn, zijn focus is op die 143 euro voor die acht privéritten. En dan ziet hij die hele grote olifant. Uh, de morele olifant zit hier niet meer. Uh. Ja. Mm -hmm. ja, ik wilde dat ook een beetje zeggen over dit artikel, want er, er wordt dan gekopt 62.000 euro voor Halsema. En als je dan gaat verder lezen, dan wordt het helemaal in het niets geschreven. Van, oh, het ging, om, het ging eigenlijk alleen om een uh, administratieve fout van de gemeente die het niet het goede kruisje had aangegeven, ja. aangekleurd. En daarom moeten ze nu nog extra belasting betalen. over. Eh, want het is, o, weet je wel, onuitbetaald loon of hoe zeg je dan, achterstallig loon wat nog eens. En, het, en hetzelfde deed ze eigenlijk ook met Hunter Biden. Van, oh ja, hij had bij zijn uh, Firearm uh, aanvraag had hij niet in aangevinkt dat hij, uh, dat hij drugsgebruiker was of zo. Yeah, en uh, dat, daardoor is hij schuldig. Niet, let vooral niet op de miljoenen die hij van Boerisma kreeg, uh, die hij via China kreeg. Uh, die, uh, waardoor de zo, uh, zo, big guy, 10% voor de big guy. Uh, let daar vooral niet op. Nee, het gaat om uh, een aanvinken van een uh, vakje bij zijn vuurwapenaanvraag. Uh, en dan kan je daarna zeggen, ook als hij daarvoor veroordeeld is... kan je daarna zeggen van... Uh, ja, dat hebben we allemaal afgehandeld. Dat uh, laten we nou achter ons. Dan gaan we geen oude koeien uit de sloot halen. Precies, dat, is, precies. dat is altijd wat Hillary Clinton ook deed. Als er een schandaal was, helemaal uitschuiven van... nee, nee, dat is, oh, oh, blijf ontkennen. Niks aan de hand, niks aan de hand, niks aan de hand. En dan was het opeens van... Ja, dat weten we nou wel. Dan moeten we het daar nog steeds over Benghazi hebben? Uh, Benghazi, Benghazi, Benghazi. Laten we dat nou eens achter ons laten. Dus het ging in de ene keer van ontkennen naar... Uh, ja, dat hebben we nou uh, achter ons gelaten. Ja, ja. Belang we het er maar niet over hebben. Ach ja, onze halsen maar. Ik ben benieuwd wanneer er zo weer een keer uh, een Biden'tje uh, uithaalt. uit stal afschiet. <laughs> een hunter'tje. Uh, <laughs> Ja, het is wel leuk dat die lui vaak eh, van die kinderen hebben die enorm ontsporen wat, wat het wel, uh, ik, eh, niet alleen Biden heeft natuurlijk uh, van die uh, zijn ontspoorde zoon. Maar ik geloof dat Dick Cheney, die had ook, uh, ja, dat is natuurlijk zo enorm conservatief. Hè, de dochter is dan lesbiede, de linkse lesbienda. Dus dat is dat ook, uh, ja, dat, dat is wel leuk uh, dat, die, dat die kinderen vaak, Heel effectief hun ouders torpederen. Ja, ja, het kan ook wel komen. Omdat die, die ouders natuurlijk heel erg met hun carrière bezig waren. En daardoor geen aandacht aan die kinderen gaven. Ja, ja. Die werden dan opgevoed door de Mexicaanse uh, dat, de huishoudster. Ja, maar de, de, de uh, zit ook, er zit ook iets bij dat, dat, dat zal meespelen. Misschien zit er een soort van wraak in. Maar er zit ook iets bij dat die ouders natuurlijk enorm hypocriet zijn. Die zijn niet alleen, alleen leugenaars en hypocrieten en slechte ja. mensen in hun werk. Ook als ze thuiskomen zijn ze niet om uit te staan. Ja. En uh, ja, dan krijg je. En ik, ik, dat, van Marx begreep ik dat ook wel eens. Dat Marx die zei natuurlijk van ja, de, de werknemer wordt uitgebuit. En hij, hij heeft in zijn leven één werknemer gehad, zijn huishoudster. Die heeft hij zwanger gemaakt. En toen ontkend dat hij de vader was. En Friederik Engels daarmee opgezadeld. En, uh, en die de er ook vaak niet uitbetaald, hè? Ook nog, ja. Ja, ja en, en, en, die, en hij, ik twee van zijn kinderen hebben zelfmoord gepleegd van Marx. En ja, ik denk dat het gewoon komt omdat, omdat het, uh, de hypocrisie er gewoon van afstraalt en de, en de gaslighting eigenlijk, omdat hij het ene zegt en het andere doet, dat je dan als kind, uh, als kind kan je daar gewoon geen chocolade van maken. Want dan, aan de ene kant wil je, wil je doen wat, zij, wat je ouders doen. Maar ze zeggen tegenovergestelde, dus dat, dat leidt, leidt tot een enorme breinontploffing, een soort gaslighting uh, toestand, wat, uh, wat niet goed voor je gezondheid is. Daarom zie je heel veel van die kinderen ontsporen van die, uh, van die heersers. Ah, maar we hebben nog legerbazen. Legerbazen bereiden kabinet en bedrijven voor op oorlog. Het is code oranje. Ja. Ja. En mooi even in de wedstrijden die iedereen, oh leuk, code oranje even lezen wat <laughs> ja, ja, ja. oh, het wordt oorlog het wordt het, niet van, ja. goh, de afgelopen twintig jaar hebben we de hele wereld kapot gebombardeerd we hebben kinderen onder de AVO. geofferd worden voor het algemene belang ja, wat ook ja. opvalt aan, de, aan deze foto, is dat ze er zo bij staan te lachen ja, dat viel mij ook op inderdaad maar eentje kijkt ernstig, de andere lacht Nee, dat is een lachen. Er zijn ook mensen die lachen met hun mondhoeken naar beneden. Dat heb ik ook nooit helemaal begrepen. Maar dat, er zijn erbij die die doen dat die doen. Uh, <laughs> <laughs> en dat is, dat is Rob Bauer. Dat, is, dat luidt de hoogste militair bij de NAVO. Dat is ook een Nederlander. Nou, is de secretaris-generaal ook een Nederlander. Volgens mij krijg je dat. Krijg je, zeg maar, word je alleen met dat soort functies beloond als je, als je een. Een onderzoek naar het neerschieten van een passagiersvliegtuig boven Oekraïne bijvoorbeeld. Uh, als je dat op de correcte manier afhandelt. Dan, uh, dan, word, je, uh, dan word je beloond met een, uh, een NAVO-secretaris-generaalschap of zo. Ja. Heel speculatief voor mij. Net. Ik, heb geen, ik heb hier geen bewijzen ja, zo, je, voor. Bewaren we voor volgende week, Peter, die uh, speculatie. doen we volgende mm -hmm. week even. Ja, volgende <laughs> week ben ik op vakantie, hè? Tien, tien jaar herdenken we het. Hmm. Oh, dan kunnen ja, we die denk ik mooi achter ons laten. Ja, maar dan ben ik op kans hè? Oh, dan doen we nee. dat niet. Doen we dat niet. Ja. Hier achter de schermen bereiden de hoogste militairen van ons land ministeries en bedrijven voor oorlog. En dat is hoog nodig, zeggen topmilitairen Onno Eichelsheim en Rob Bauer in een eerste dubbel interview. Want Nederland is nog veel te veel in het dromenland. De fase van vrede waarbij de bloemetjes bloeien en de vogeltjes fluiten is voorbij. Het, het is tijd dat wij gaan moorden. Nee, ze vergeten te zeggen dat ze de afgelopen 70 jaar de hele bevolking met een sprookje hebben, hebben zoet weten te houden, maar dat ze wel gewoon continu bommen hebben geflikkerd overal. Is... Alleen, ja, die vielen ver genoeg weg zodat niemand het in de gaten had. Ja, maar de nou, nu... chickens come home to roost, zou Ja, de chickens come home to roost. That's it. Dat hmm. That is de story en je kan dus niet oneindig blijven bombarderen je hebt het goud van Gaddafi en uh, Saddam Hussein heb je nog even mee weten te pakken, heb je het nog tien jaar kunnen uitstellen maar je hele systeem is gebaseerd op drijfzand en je bent aan het wegzinken. en je kan, het niet meer, je kan jezelf niet meer omhoog bombarderen, want dat is wat je de 70 jaar gedaan hebt en doen alsof dat er hier dus uh, bloemetjes en bijtjes en vogeltjes fluiten, is, is gewoon gaslighting van de hele bevolking, want je behoort bij ne als Nederlander... ...gaat er zoveel van je belastinggeld... ...naar dat soort onrein. Je bent er helemaal van afhankelijk. Als al je hele leven ben je van die oorlog afhankelijk... ...voor je bestaan. En nu moeten we er ineens ...achter gaan komen... Dat, het, uh, ...dat er oorlog zou gaan komen. Nee, die oorlog is er al heel je leven. Daar, daar, daar doe je aan mee. Het maffe is dat iedereen zo oorlogsgeil is in Europa. Dan dat gaat die Victor Orbán... Die gaat naar, uh, naar Rusland toe, naar Oekraïne en naar China. En, en als hij dan naar Rusland toe gaat, dan gaat hij op een slinkse wijze, vanuit, uh, met een omweg via Polen, zonder het te melden, gaat hij opeens naar Rusland toe. En, uh, en de heel, heel Europa, de elite die valt over hem heen, van, oh, absoluut niet namens ons. En, uh, en, en alsof ze, als ze dood zijn, dat er vrede zou uitbreken of zo. Dat ja, dat er een bestand zou komen. Het is ongelooflijk wat je ziet, dat er gewoon niemand geïnteresseerd is in vrede en schaamteloos gewoon dat ze elke poging de kop indrukken voor vrede. Dan moet ik wel lachen hoor. Laat die dus maar doorsterven om Rusland nog een spel uit te delen. En nou staat ook Polen preparing military for full scale conflict says army chief. Dus De Poolse army chief die zegt ook al, over full scale conflict gaan we... Ja. Dus het is echt niet te filmen... wat die lui en, en ze hebben ook niet door hoe zwak ze zijn... dat ze gewoon... Dat ze gewoon dat nou ja, het... En dat ze dus op de lange termijn... daarmee ook hun hele bestaansrecht ondermijnen. Want als jij dus zo lang op die oorlog zit te voeren en pas als je helemaal kapot geschoten bent, ga je zeggen, oh nee wacht, nu alsjeblieft laten we even uh, de, de, de, de, de waardigheid uh, uh, op tafel houden en een uh, vredesonderhandeling gaan doen. Nee, je hebt nou al twee jaar lang kun je vredesonderhandelingen doen en je wil het niet omdat je denkt dat je wint, totdat je op een gegeven moment erachter komt ik win het echt niet, maar ja dan is het natuurlijk gewoon te laat en dan heb je ook gewoon dan moet je gewoon alles verliezen, vind ik. Hoor. Ja, en dan was die eerste doel, deal die was veel beter geweest. Als je die eerste deal ja, had genomen. Precies. Als je het correct in had geschat. Je had er goed naar gekeken. En je had, dan had je die eerste deal genomen. En dan had je, je 500.000 man uh, de dood bespaard. Een heleboel gezinnen die aan de Malle moer zijn. Had je dan niet gehad. Aan, aan alle kanten ook. En, uh, en, ja, en... en alleen door, door te denken dat je, dat je kon winnen. Terwijl je, je weet dat je gewoon in een met een berg corrupte luid te maken... Hè? want ze hebben verloren in Afghanistan... en Irak en, en overal... waar je maar kan, uh, kan verzinnen... tenzij het een derde wereldlandje is... waar je van de hoogaf bommen gooit... die geen lucht meer hebben. Maar ook in, in Afrika hebben ze zich deze week moeten terugtrekken. Ja. Amerika uit uh, Nigeria... volgens mij, Niger. Ja. Een van die landen. Maar wat als die, die uh, 500.000 doden... in Oekraïne het doel was? Nou ja, Het zou kunnen hoor... Dat, uh, dat, ja, want kijk, dat, ze zijn nu uh, Oekraïne heeft aangekocht gekocht aan uh, IMF, weet je wel, en uh, Blackrock mm. En als dan uh, juist, die, die nee, Ja, maar ook als ze nou verliezen dan, dan, dan is Blackrock ook zijn geld kwijt Nou nee, ja, maar dat maar ik denk het wel creëren, dat het... Want de Rufsland is Rusland al alleen maar dat stukje Met die uh, van Oost uh, Oekraïne mm, hebben, en dat, dat hebben ze al, al van begin af gezegd En daarnaast, zij kunnen Oekraïne niet bezetten mm. Want daar hebben ze de manschappen niet voor Ze zijn ze ook ja, niet op uit Ze zijn dus ja, dus ook niet in... buiten. En Blackrock kan het ook niet bezetten. Uh, nee, maar die kan wel alles kopen. <laughs> ja, maar, maar in feite wordt dat gezien als een bezetting, dus daar, daar dat gaat ook mislopen. Want... Nee, daar, daarom moeten al die mannen dood, want dan uh, is niemand oh, ja. die hun kan bestrijden. Ja, maar, maar die mannen hebben ze ook als arbeid nodig, lijkt mij. Maar uh, ja, dus die, importeren. Die, ja, die importeren. Ja, ja. ja die importeren ze. Ja, er zijn heel veel vrouwen. Ja, die, alle mannen uit de, alle hoeken van de wereld daar naartoe komen. Ja, die nou, vrouwen, vrouwen, vrouwen, vrouwen in Oekraïne. Ja. ja. Hm. Dus, uh, ja, het zou ook... Het zou ook uh, dus wat de, ook, de generatie ja. daaruit voorkomt, die heeft niet echt een binding met Oekraïne. Hmm. Ja. Ja, misschien is dat zo. Ja, is het over het algemeen wel zo dat zeg maar, die buitenlandse uh, migraties en bezettingen en, en uh, omvolking, dat dat niet beklijft? Dat, dat die uiteindelijk toch het, toch het uh, onderspit delven? Ja, je, je, je zag bijvoorbeeld toen Japan heel erg in de Japan-bubbel zat. Begonnen ze het Rockefeller Center op te kopen. En allerlei dingen in Amerika. En wat er volgens mij gebeurt dan. Is dat, die, dat er gewoon niet hard voor gewerkt wordt. Voor, uh, dus als jij, als jij nou BlackRock half Oekraïne opkoopt. En je gaat dan zeggen. Nou jongens. Uh, hard werken. Dan uh, uh, voor ons. <laughs> dat, dat, al, ja, ja. dat je een soort slavenmentaliteit krijgt. En dat er van alles misgaat en gesaboteerd wordt. En uit elkaar valt. En dat iemand een reet kan schelen wat er gebeurt. En, uh, ja. Ja, wat er volgens mij mist. En daarom noem ik het ook vaak in mijn video's. Een spiritual war. En de mensen die dat geld printen. Die denken dus als ik er maar geld tegenaan zet dan komt het allemaal goed, want ja. als het geld het maar regelt. Maar het zijn uiteindelijk mensen die het allemaal mm -hmm. moeten doen. En ja. die mensen, 70 jaar geleden, 60 jaar, 50 jaar geleden, hadden mensen dus nog, die werden nog helemaal bevangen in dat verhaaltje van oh, mijn koningin of mijn uh, staatshoofd, mijn vlag van mijn land. En ze komen er steeds meer achter dat dat gewoon echt... Ja, een, een, een valse belofte is. En zodra dat helemaal zover is. dan hebben ze dus niet meer die overtuiging. om echt hun ziel en zaligheid ergens in ja. te investeren. En dan verdwijnt dat dus ook gewoon. Dus ziel en zaligheid investeren lukt alleen als het privé-eigendom is. van degene die daar moet werken. Mm. En als jij voor BlackRock werkt. En je, ja. en je hebt eigenlijk het gevoel dat ze het oneerlijk verkregen. Dan komt er gewoon niks uit. Ja, dat gaat, dat gaat heel, heel erg tegenvallen, denk ik. En, en inderdaad, veel van die centrale planning figuren... die denken vaak van... Uh, nou, ik zet er gewoon de juiste incentives in... en dan, uh, dan begint het allemaal te lopen... En, eh, hetzelfde ja. een beetje maar ja, de, de, de, de staatsschuld is opgebouwd in bijvoorbeeld in Nederland, in de loop van zoveel 80 jaar bijvoorbeeld en is, vanaf de Tweede Wereldoorlog is dat enorm gegroeid, maar dat is op historische cijfers gebaseerd op mensen die dus zich echt Nederlander voelden, die daar vanaf hun geboorte met hun ziel en zaligheid ingingen, en dan kun je nu wel een hele hoop vluchtelingen importeren en zeggen ja, dit zijn allemaal Nederlanders en, en het is en trekrecker... jullie staatsschuld het, nee, maar het track van Nederlanders is... ...dit dus een gemiddelde vluchteling is zoveel waard. Wij kunnen zoveel extra staatsschuld ja, bijpompen. Maar die, die hebben niet dezelfde opbrengst... ...als die mensen van vroeger. Nee. En ja... Dat, nee, plus dat die hebben ook niet de affiniteit van... ...die kan je niet eens wijsmaken dat die schuld... ...opeens van hun is die in al die jaren is opgebouwd. En dat zij daarvoor belasting moeten betalen. Nou ja, ik, hoorde, ik hoorde laatst nog een Amerikaan zeggen ook van... Ja, ja, we zien die schuldsituatie is onhoudbaar... en hoe je het ook bent verkeerd, we zullen er meer belasting voor moeten dalen. en uh, want het is ook onze schuld. En ik denk... Ja, yeah, it didn't sign shit is het dan altijd. Want, uh, ja, ik denk dat zeker... emigranten en, en laatkomers... niet het idee hebben van... oh, ja, is er 200 trillion aan debt... Ja, nee, die is van mij natuurlijk. Dan ga ik mijn hele leven werken om daar... Uh, en al helemaal, niet, al helemaal niet als ze binnenkomen met een uitkering en uh, weet ik veel wat. Want dan snappen ze niet dat er ook andere mensen zijn die daarvoor moeten werken. Dan denken ze gewoon, oh, dat werkt hier gewoon zo, weet je wel. We voeren buitenland een oorlog. En ook niet als er van die 200 uh, biljoen, uh, 50 biljoen aan oorlog is gegeven aan, het land, ja. aan, aan hun eigen land. Wat er, hun eigen land vernietigd is, waardoor zij vluchteling werden. Ik heb nog een waterballoon in de vriezer gezet. Die ga ik nog even pakken. Vriezer? Kan dat een waterballoon in de vriezer? Ja, nee. En in een de... wotkijn gespoten? Die heb ik ook, maar ik denk dat ik die aan de kant laat staan. Ja. <laughs> maar uh, deze, deze de twee luiden gaan naar de Amerikaanse bank Morgan Stanley. En dat is niet omdat de generaal en admiraal een bankrekening willen openen. Ha, ha, ha. Nee, de topmilitairen willen ons land en de wereld ervan bewust maken dat we in woorden van Eichelstein tegen een conflict aanlopen. Ja, dat, daar zullen ze bij, bij Morgan Stanley niet heel erg van kijken, denk ik. Mm -hmm. Ook geïnvesteerd worden in nieuwe legervoertuigen. Ja, maar dat, dat, dat is het ook zo. Ik heb het idee dat, dat uh, ja, je zag dat bij Engeland ook. Hè, toen Engeland eigenlijk verloren die hun empire status in de Eerste Wereldoorlog. Maar ze bleven nog doorgaan in de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk pas bij de Suez-crisis of zo hadden ze... Ze, dat was zo beschamend dat, ze, dat, ze, dat duidelijk werd van oké, okay, we zijn exit-wereldmachten. Uh, exit uh. hm. En ik denk dat dat bij Amerika ook moet gebeuren. Dat uh, boem, krijg je een klap in Irak. Boem, nog een klap bij Afghanistan. En dan uh, boem, klap uh, in, uh, in Oekraïne. En, en dat, er, dat, dat er gewoon pas langzaam doordringt van... Ik denk ja, dat we... bij Taiwan, Taiwan wordt het breekpunt. Oh, ja. Nou, maar ik denk dat Oek Oekraïne is ook een, dat is een money sink. Ik even tippen, wel eens af wat daar, hoe ze, nou ja, ben ik wel eens dankbaar voor die Oekraïners. Die Oekraïners, die hebben die richten ook eigenhandig het Amerikaanse empire daar gewonden volgens mij. Want dat geld dat verdwijnt daar gewoon in een enorm... Dat is gewoon enorme... een begin, hè. een hmm? zo'n interview met zo'n zo zo baas, van mij de tweede man toen in Oekraïne. Die zat dan in het dan op te scheppen, precies te vertellen wat er zou gaan gebeuren. Mm. En dat uh, eigenlijk van uh, ja, wij hebben Amerika bij de ballen. Dan, uh, dit, je het is een beetje zoals Israël. Dit? Het is een beetje ze zoals Israël. We zeggen oh, ja, we hebben meer wapens nodig, meer wapens nodig, meer ma weer wapens nodig. En, ik, en ik, ik zou het niet verbazen als ze bij die ze die wapens gelijk de coördinaten aan de Russen doorgeven en die gooien er gelijk een enorme raket op. En dan zeggen: ja, we hebben meer wapens nodig, meer wapens nodig. En dat is gewoon één grote bankruptmachine van Amerika. Ja. En, uh, en, en dat was niet anders in Irak of Afghanistan. Dat was natuurlijk ook zo. Uh, er werden massa's uh, geld en goederen ingegooid vanwege prestige. En die werden allemaal doorverkocht en die verdweden allemaal. Uh, er werden natuurlijk met z'n gigantisch rijk van allemaal. Maar ik ook nog even. Ik, ik wil hier nog even de openingsalinea uh, openings lezen van dit artikel. Commandant de strijdkrachten Ono Ennocheim zat vorige week in de bestuurskamer van ABN AMRO. Rob Bauer, de hoogste militair bij de NAVO, zit volgende week in de boardroom bij de Amerikaanse bank Morgan Stanley. En dat is niet omdat de generaal en admiraal een bankrekening willen openen. Nee, de topmilitairen willen ons land en de wereld ervan bewust maken dat we, in de woorden van Eichelheim, tegen een conflict aanlopen. Nou, tegen een conflict aanlopen. Oftewel, Nee, we liepen er altijd gewoon overheen over dat conflict, want we gooiden gewoon onze bommen zo, zo lang. Maar tegenwoordig krijgen we die bommen ook een keer terug. Ja, dat is lastig, lastig. Ja, het is eigenlijk indirect van namens wie ze die oorlog voeren. <laughs> of gaan voeren. Ja, en ik zeg ze dus, ja jongens, jullie kunnen er geld tegen aanzetten. Alleen de mensen die, die zijn er gewoon niet meer die erin geloven. Maar je kan ook een hele alweer... ze waren daar voor instructies. <laughs> Bij de bank ik denk dat dat hele verhaal van uh, ja, uh, we moeten Rusland opbreken, wat eigenlijk al sinds 1991, want uh, uh, weet je, Dick Cheney had het in 1991 al over van en, en nou moeten we doorpakken en Rusland helemaal opbreken en we gebruiken, we gaan alles gebruiken om Rusland te verzwakken en te, te aantal, te en de Oekraïne wordt gewoon gebruikt om Rusland te verzwakken in die, in die 1991 uh, trend uh, van die neocon uh, plan en ik denk dat wat er eigenlijk, zeg maar, wordt... is dat het een soort projectie is... dat de EU en de, en de, en de USA gaan, uh, gaan opsplitsen. Ik, ik denk dat die uit elkaar vallen... voordat Rusland uit elkaar vallen. Je ziet er overal splijtswammen en scheuren ontstaan al... Uh, en uh, ja, nou in, in Frankrijk bijvoorbeeld heb je dan die hele linkse gewonnen hebben die, ze hebben zo'n links front, maar er zitten ook gewoon nog hele oude communisten bij die, die nog een soort affiniteit hebben met Rusland en die helemaal die zitten helemaal aan de andere kant dus die linkse dat, dat, dat valt ook weer allemaal uit elkaar in, uh, er zit geen harmonie tussen het was alleen maar bedoeld om Le Pen te stoppen maar die, die kunnen elkaar de keten uitvechten. En binnen Europa zitten er natuurlijk ook allemaal allerlei verschillen van mensen die daar, of land, landen waarvan de regeringen er geen zin in hebben. Dus uh, ik, ik denk dat, dat en, en je ziet nou in, in de VS, is het eigenlijk al zo dat wat de verkiezingsuitslag ook wordt, of het nou Trump of uh, Biden uh, vervanger wordt. Uh, de tegenpartij gelooft überhaupt de uitslag niet. Uh, dat, dat, is, dat is nu al duidelijk. Het is not my president. En dat betekent dat het ook een soort weer, uh, burgeroorlog. Uh, ja, 30% van de Amerikanen een burgeroorlog, was de laatste enquête, geloof ik. Ja, ze zijn er ook flink aan het pushen, hè? die burgeroorlog. Met allerlei films over de, de, de burgeroorlog. De die... Ja. Ja, ja, dus ik jongen. denk dat het, dat, het dat, die, dat hele verhaal van Rusland gaat uit elkaar vallen. Ik denk dat Rusland straks nog in elkaar zit en dat Europa en Amerika uit elkaar gevallen zijn. Ik kom binnenkort met mijn uh, nieuw sociaal contract, jongens. Hmm. En NAVO is natuurlijk ook zoiets dat Trump, die zat altijd eigenlijk op het verhaal van: uh, ja, horens, waarom moeten wij betalen voor Europese defensie? En dan een heleboel Amerikaanse, ja, inderdaad, waarom moeten wij overal voor over betalen? En, uh, en dan dat zou het best kunnen zijn dat hij zich uit die NAVO terugtrekt. Ja. omdat die zich meer, Ze willen zich sowieso meer op, de, op China en de Pacific en Taiwan en zo gaan. En die kant op gaan richten. En uh, de laatste rode Europa-vallen als een hot potato, waarbij er waar, waar een enorme koersverandering in Europa moet komen van uh, uh, Rusland, uh, wacht even. We zijn toch eigenlijk best wel vrienden en uh, ja we hebben heel veel gemeenschappelijke geschiedenis en uh, dus dat, wordt, dat wordt nog een heel uh, vernederende, uh, vernederende zaak, denk ik. Uh. Klinkt als een perfect werkje voor Yoshi Livo. <laughs> ja, ik zie dat wel zitten. Ja, het is natuurlijk ook nodig dat dat soort organisaties gewoon gezichtsverlies leiden, want dat, dat, gezichtsverlies is het begin van uh, van de prestigeverlies en autoriteitsverlies, en dat is gewoon nodig. En ik denk dat dat nu in Amerika al duidelijk met de overheid gegaan is, omdat ook, um, ook beide partijen eigenlijk, van de Democraten en de Republikeinen, Mensen allebei iets hebben van... jemig, wat, wat is dit voor een hoor? Het is echt te beschamend voorwoordig... Hoor, wat, uh, terwijl ze nou voor de, uh, in de kijker staan. Uh, dus ja, de prestige verliezen is altijd goed. Ja, maar... ja, ik ben een beetje door aan het kijken. Maar, ja. Nederland scoort het hoogst van de Europese landen... in de bewustwording van het feit... dat we tegen een conflict aanlopen. Uh, het feit, er wordt gewoon feit genoemd... net zoals het, het feit van climate change... Dat is ook altijd uh, de realiteit van climate change. Dat, dat ja, wordt even nee. bijgezegd van... Uh, ja, nee, maar dit roep ik ook zelf al tien jaar. De, de, de, het systeem in Nederland is gewoon een onhoudbaar systeem. Is nooit. Het kan niet langer blijven duren op deze manier. Je kan niet legitimeren dat er een groep mensen is... die op een uh, twintig, dertig, veertig keer zo grote uh, levensstandaard zitten... als, als andere mensen... Hmm op een gegeven moment moet je gaan accepteren van we zijn allemaal mensen op deze planeet ja. Nederland zit op een delta ja maar dat is natuurlijk niet uniek voor Nederland ook voor nee. België en Duitsland Tuurlijk. En ja en nee, nee nee nee oké okay. ja, ik, ik spreek nou in Nederland hm. hey, en even nog wat anders jongens jullie noemen hier elke week de, de libertarische agenda maar als ik nou een mailtje krijg van de libertarische partij dan staat er interessante podcast om naar te luisteren komt er 25 afleveringen van Wie voor Valentijn maar vrijheid radio zie ik er nooit, uh, uh, niet, nooit aangeprezen worden. Wat? Ja. Oh, ja dus, zeg er wat van. Ja, bij deze. Het is waarschijnlijk om omdat de host in slaapval tijdens een uitzending. Uh, zijn... ja, ik heb het nooit uh, aan hem gevraagd. Dus uh, dat zal het zijn. Maar, uh, ja, ik moet zeggen, ik vind Viva uh, Valentijn ook best wel. de meeste afleveringen vind ik wel uh, interessant. Dus, uh, ja. Leuke kijken op dingen. Ja. ja, dat is ook zo. Maar wij hebben het professioneel staan ook al... gemaakt. Als je, als je ons er ook gewoon tussen zet, nou dan krijg je misschien Onzeker. een keer uh, ja. dubbele cijfers in de kijkers. Ja. Nou ja, me me meld, uh, meld het. Uh, ja, uh, ik uh, zal wel een keer een mailtje sturen. Uh, <coughs> maar, we uh, heb je hier een paar berichtjes over de Saoedi's. De een zit oh. achter een paywall, dus die kan ik niet voorlezen. En de andere is de Veldred uh, Saoedi's one uh, g 7 against Russian uh, asset seizure plan die, ja, altijd van, de, die uh, zit dan niet achter oh. een POM, die zero nee, heeft, niet. dacht ik. Ja, nee, zero is niet, maar die andere wel. Die ja, die uh... andere, maar het is eigenlijk hetzelfde bericht in het Nederlands. Oh, oké. Okay. Uh, dus uh, ja, het is van een financieel dagblad inderdaad. Mm -hmm. Maar uh, wat wel interessant is, is dat... Ja, de Europeanen die hadden een groot gedeelte van die Russische tegoeden staan... ...en die wilden ze dan in beslag nemen... ...of tenminste de rente van, de, van het geld uh, aan de, van de bevoren tegoeden... Aan, uh, Aan de geven. Ja, dat is het typisch geval met de overheden altijd. Dat ze denken dat hun... We gaan iemand naaien. En daar komen absoluut geen gevolgen of zo van. Dus het, het, dat is ook altijd van... We gaan een belastingpercentage omhoog doen naar 100%. Maar, maar iedereen blijft dan net zo hard werken en dat uh, uh, betekent absoluut niet dat uh, we, we halen gewoon zoveel geld meer op want uh, ja het is nu 50% het is dan 100% dus verdubbelen onze inkomsten zonder door te krijgen dat andere partijen reageren en dat is ook zo met, met we gaan Russische te goede in beslag nemen en dan niet doorhebben dat daar, dat daar reacties op komen en een van die reacties is natuurlijk dat, uh, dat de nou, dollar dollarreservers als onderdeel van het aantal reservers uh, naar een nieuw dieptepunt gedaald is. want Dat een heleboel landen. Ja, toch liever hun dollars daar nou een beetje aan het dumpen zijn. En een van die dingen is ook dat de Saudis. die zeggen van. hé, uh, hey, we gaan Europese obligaties. en die hebben 800 miljard Europese obligaties. die gaan wij verkopen als, uh, als jullie Russische assets uh, confisceren. Want. Ja, misschien zijn wij wel de volgende. Dus, uh, en dan lezen in de reacties daaronder... dat is chantage van de Saoediërs. Uh, mm -hmm. ja. Ja, terwijl, ja, de diefstal was oké... Okay, maar als dan iemand zegt van... nou, als, jij, als jullie het te goede steden, dan halen wij ons het, gaan wij ons het goede verkopen. Dat, dat, nou, maar dat is... Uh, dat is chantage. Is dat dan? En ja, het lijkt mij... ik vraag me ook af... wat willen ze dan gaan kopen, die Saoediërs? Hè? Want als ze dit verkopen... Uh, wat gaan ze dan dan verkopen want als ze Amerikaanse obligatie kopen dat is ook niet safe natuurlijk um, en ook bitcoin, Amerikaanse obligatie in de, in de Cayman eilanden of in Brussel is ook gewoon dat Brussel uh, of Luxemburg is een van de grote kopers want ze, daar zitten ook Saudis achterom. Ja, dan kunnen ze, die kunnen ook allemaal geconfiskeerd worden dus ik denk dan toch dan ja, zouden ze wel eens aan de goud en uh, bitcoin gedacht hebben of zo of, uh, <laughs> ja. dat zegt Max Keizer elke keer hè? Uh, ja ja, de Saudi fund is gonna buy bitcoin 100k god candle in play. Schrijft hij ja, dan op Twitter. Dat doet hij al tien jaar geloof ik. Nou, <laughs> ja, dit, dit Saudi fund, die hebben zo'n uh, investeringsfonds volgens mij toch in Saudi-Arabië van een paar uh, fondsen. Ja, maar die lopen dat ook allemaal uh, vaag projecten te gooien die niet die ja. komen. Ja. Zoals de line en een wolkenkrabben van twee kilometer die dan... Uh, nou nee, ja, gewoon niet door nou, hè? Oh. Ja. Nee, het wordt gekorter een wolken, krabben, dacht ik. Ja. <laughs> Korter? Ja, maar ze hebben ticht projecten staan, die, uh, waar ook ik weet niet hoeveel geld Dat fonds ja, dat is dan zo groot. En dan uh, er komen allemaal van die projecten en uh, die worden dan uiteindelijk niet afgebouwd, weet je wel. Mm -hmm. Dat is het hele Soer-Arabisch. Ja, onafgebrouwde... uh, uh, ja, het blijft een staatsfonds natuurlijk, ja. Ja, vol met onafgebouwde, afgebouwde projecten, mm. ja. Maar ik kan me voorstellen dat als ze zich zorgen maken, uh -huh. dat, ze dan, dat ze uiteindelijk zeggen, ja, dan dommeren op de blockchain of zo. Ja, ik weet niet of de 800 miljoen, dat, heeft misschien is, acht, nee, 800 miljard. dat is misschien niet echt voldoende liquiditeit om allemaal in bitcoin te gooien. Nee, ik denk dat dat ook niet gaat gebeuren. Want die, ja, kijk, die verbind um, die, die, die, is die, die, die shag daar of die koning daar. Ja, ik moet nou wel oppassen met wat ik nu zeg. <laughs> hij okay. is ook, uh, ja, ook fan van het vermoorden van journalisten natuurlijk. Maar ja, ik ben geen journalist Nee, nee. nee. Ik ook niet hoor. Nee, maar ik heb wel kritiek op hem. Maar uh, ja dat is een man met een uh, ego probleempje denk ik. En die wil gewoon een enorm gebouw om zijn naam op te plakken. Dat, dat is het hele punt. Ja, maar je kan niet 800 miljard in een enorm gebouw plakken. Maar dat probeert hij iedere keer. Dat is het probleem met hem. <laughs> ja, je kan wel een enorm gebouw met, Maar ik bedoel, de Burj Khalifa is 1 miljard of zo. Ja, maar dat is niet uh, zo. Bedoel, Het renoveren van het binnenhof is 2 miljard. Ja. Twee <laughs> is... boers Calipas. Maar wat, wat ga je dan met 800 miljard doen? Dus dat, eh, ik denk dat, dat je dat toch. Uh, het punt puntverschil met Dubai is dat ze ik wat verstandiger uh, mensen daar En hij heeft een heel cirkeltje van mensen om zich heen. die weten dat er een enorme pot met geld is. Ja, dat trekt er gewoon de verkeerde mensen aan. Dus uh, ja. ja. Ik denk dat. dat, uh, dat uh, die, uh, oh, sorry. Nee, nee. Nou, ik denk dat hij, dat, toch, uh, dat hij er toch ergens een of andere reservespan van wil hebben die enigszins liquide zijn. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, ja, ik, ik denk niet dat een adviseur uh, daar is die dat uh, helemaal gaat adviseren. Nee, maar uh. zeker als je het Saudische Koningshuis bent. Het, het Saudische Koningshuis is eigenlijk door de Britten gecreëerd. Het is een beetje een fictie. Het, is, het hangt van loszand aan elkaar. Zeker als je, geen, als je de Amerikanen in de wielen begint te rijden... dan ligt een kleurenrevolutie heel erg voor de hand. Maar als jij een kleurenrevolutie uh, aan je taas krijgt... Wat wil je dan, waar wil je dan je goed in hebben als heerser? Dan wil je gewoon, uh, dan wil je gewoon naar, naar Benin kunnen vluchten of zo. Uh, dat je dan uh, je, je een, een, een cosmetische operatie ondergaat... waarbij je onherkenbaar wordt en je ledger op zak. Uh, dus denk ik heb het idee toch, dat jij al dan... heel verstandiger bent dan de meeste adviseurs die <laughs> om hem heen zitten <laughs> ik kan ook wel melden dat er een hele grote Ripple uh, conferentie was laatst in Saudi-Arabië oké, okay, oké, okay, oké okay. ja, die, die roken ook natuurlijk uh, geld daar ik denk, hé, hey, een enorme pot met geld er moet wat in Ripple gegooid worden nee, ik, denk, ik denk dat die, dat elke derde wereld uh, dictator wel een, een, uh, een vluchtkapitaal achter de hand wil hebben dat, die, uh, dat ze dat allemaal wel begrijpen. En ik weet nog wel dat Tunesië ook, toen ze daar uh, was een kleurenrevolutie en die, die wilde er uh, vandoor, door. Die moesten heel vliegtuig vol laden met goud. Ik hoop dat dat wel gelukt is uiteindelijk. Alleen steken vliegtuigen niet meer op. Maar ja, ja inderdaad, voor het meeste tijd dat vliegtuig, vliegtuig niet meer op, omdat het uh, loodzwaar is. Dus uh, eigenlijk, ik geloof dat, dat zijn vrouw was er toen vandoor gegaan met dat geld. Hè. Die was ergens naartoe gevlogen met dat, met dat goud. Maar uh, ja, het blijft een beetje een probleem om in geval van nood. Zeg maar je bent, uh, je bent een Janukovic en je bent heerser over Oekraïne, Maar je weet dat je basis niet helemaal uh, zeker is. Uh, er zijn revoluties gaande. Uh, dan is bitcoin toch ideaal. Je stapt die helikopter woop, weg en huh, je neemt alles met je mee. Uh, nou, het is zo. niet zo ideaal, want tegenwoordig is ook iedere bitcoin transactie getraceerd. Dus als je het dan wil omwisselen, heb je ook weer een beetje een probleem. Uh, ja, maar dan ga je naar een land toe waar, waar je gewoon uh, de heerser een handje schudt en zegt van hey, ik kom hier met zoveel miljard op mijn ledger en, die, uh, en, uh, en uh, je moet even je crypto beurs instru instructie geven dat, uh, dat ze mij niet, uh, mijn rekening uh, niet blokkeren. Ik snap je waarom Kim Jong-un in Monero zit, hè? <laughs> Ja. Nou, kan, er moet maar een land zijn waar je naartoe kan. En dat is met de Idi Amin, geloof ik. Die zat in Afrika. Ja. En er werd op de heet onder de voeten. En op een gegeven moment is hij naar Saudi-Arabië gegaan. Heeft daar een facelift genomen. En, en niemand heeft hem mooi nog gezien. Ja. ja. Maar, ja, wat ik wil zeggen. Kim Jong-un accepteert Monero. <laughs> dus daar kunnen ze allemaal naartoe vluchten. Hebben jullie kim.com zijn opmerking laatst gezien? Uh, welke van de velen? Kim.com die schreef Ik geef een 100, belo 100 dollar beloning als iemand een foto of video van Biden toont waarin hij de haren van een zwart kind snuift. <laughs> Dat was toen nadat hij geen selfie wilde nemen. Er stond er één zo'n donkere mevrouw in heel het publiek. En hij bijde nam met iedereen een selfie. En die donkere vrouw wilde ook een selfie. En toen zei hij nee nee ik ga naar de volgende. Uh... Omdat jij nou Kim Jong Un denk ik aan Kim.com. Daarom roep ik het even tussendoor. Ook uh, okay, een Kim ja, geen familie. Maar uh, ik heb hier nog de, de, de, de, het, het rapport van... Uh, wat is nou? British Petroleum. Ja, British Petroleum. Oh, deze. ik moet hem even uh, hij, hij op... Ik heb trouwens, uh, ik reageerde op een Twitter bericht van uh, Roger Veer, van hé, uh, hey, van uh, weet iemand hoe het met Roger Veer gaat, uh, in het nog in de gevangenis zit of zo. Okay. En toen kreeg ik een uh, direct message van Roger Veer, van: uh, oh, nee, ik ben, ah, uit ja. op, ik ben uit de gevangenis, maar uh, ik ben door mijn advocaten geadviseerd om niet in de openbaarheid te trainen. Oh, oké. Okay. hij is wel wil uit de gevangenis. Okay. Ja, maar hij had toch alleen op beeld was hij eruit? Hij moet nog, nog wel voorkomen weer een keer of niet? Ja, dat, niet. dat zal wel, ja. Het is niet oh. afgelopen ofzo, maar... Ah. Hebben ze dat in Spanje ook, Maar jij wist dus al dat hij eruit was op beeld? Ja, dat is al een maand of anderhalf, dacht ik. Hij heeft uiteindelijk okay. maar twee weken vastgezeten. Hmm. Oké. Okay. Tenminste, ja, dat is lang genoeg, twee weken. Maar ja, ja, nee, nee, ik dacht hij had. Dat, uh, vrij hij, had snel, uh, in hij moest Nederland wel. Dan kan je gewoon uh, drie maanden in de, in de slammer gegooid worden, zomaar enige vorm van protest. Uh, nou, nee, ik dacht dat hij uh, wel zijn paspoort heeft moeten inleveren. Dus hij zit nu gevangen in Spanje, om het maar zo te zeggen. Mm. Hij uh. is wel een van zijn fanboys. Die zijn naar hem toe om een uh, interview met hem te doen. Ik heb hem nog niet uh, de laatste paar keer nog niet gekeken hoor. Dus misschien dat, het, dat hij er al is, maar. Ja, maar als hij die, als die geadviseerd is niet in de media te treden, dan zal hij geen uh, interview doen. Nee, maar het kan zijn dat dat uiteindelijk nog uh, later getoond wordt. Maar niet ja, ja, dat zou kunnen. Ik ga naar zo'n uh, Bitcoin Cash uh, podcaster. En die staat uh, die altijd, ik ga naar Spanje toe. Met een speciaal doel, een speciaal doel. Dus mm. ja, ja, drie man wat het is. <laughs> ja. Dus ja, en ik weet dat die gast, die wordt letterlijk betaald door een chauffeur. Dus ja, die... Nee, die doet flipstarters. Okay. Oh, je weet niet, met een gekke kapsel. Met, met de ik vrouw. denk de Bitcoin Cash Podcast had je maar... Nee, nee, nee, nee, het is een gast die, die, toen... Heeft toen, die is toen ook naar El Salvador gegaan. Oh, ik dacht dat die ene die bij ons in Mark... de show is geweest een keer. Nee, Mark nog wat. Ik weet zijn achternaam even niet uit mijn hoofd. Die Beller. Nee, het is geen Beller. Het is gewoon oh. een uh, Amerikaan, geloof ik. Hm. Die gaat dan met zijn vriendin op stap en, uh, naar Spanje. Oké, oké, oké van die filmpjes. Ja, ik denk, ik denk, nou ja, die gaat gewoon een chauffeur interviewen. Yeah. Ja. Ja. Hij heeft ja. het eerder gedaan, hoor. Hij heeft het eerder door chauffeur interviewen, dus, uh. Hij is toen ook naar nou, Jan Salve doorgegaan om te, te tonen dat uh, dat hele verhaal van een, uh, ja, anders in elkaar zat. Ja. Dat ze er in ieder geval geen echte bitcoin transacties doen. Nee, nee, nee. Ja. Um, even kijken, we hebben hier het BP-rapport. En... Hebben jullie het gelezen? Ja, wat denk je zelf? Ik zie geen ja. BP rapport. Waar heb je een BO Energy Outlook? Ja, ja, ja. Dat hebben hem ook nog niet gelezen. Nee. Nee, kijk, wel... als je, als je voor de, even zo uh, hele scrollt, dan uh, ja, er doet, uh, er wordt, er wordt gezegd van, uh, ja, iedereen doet daar niet net zero uh, doelen en uh, ziet al het verbruik omlaag gaan. Maar als je een beetje verder klikt, dan zie je gewoon dat het elders in de wereld, met name India en uh, China dan gaat het onwijs, de precies de tegenovergestelde richting. Dus dan gaat het allemaal keihard omhoog. En dan komt erop neer dat tussen nu en 2030, uh, de enorme hoeveelheid olie, kolen en gas nemen in onwijs toe. Mm -hmm. Dus de, de behoefte aan die drie uh, grondstoffen nemen, er, die nemen gewoon toe. Dus dat is eigenlijk de hele... Maar ik was ook, Shell had een afschrijving gedaan op zijn groene investeringen. Dus toen dacht ik ook van... Uh, ja, er zit, toch, uh, er zit toch wel een soort uh, kentering in ook, in. ook op dat gebied. Uh. Ja, uh, uh. Ah, ik wil ook nog wel iets zeggen. Want ze hebben natuurlijk... Ze, ze, ze, uh, de afgelopen tachtig jaar is de wereld toch een ingedeeld... Om, onder het mom van eerste wereldland, tweede wereldland, derde wereldland. Mm -hmm. En... Uh, nu in, dit, uh, in, de, in die overeenkomst van Parijs, die, die klimaatovereenkomst van Parijs, zijn er dus heel veel, ondanks dat er heel veel landen ook weer hebben teruggetrokken, maar worden er op basis van die criteria, van jij bent een erg ontwikkeld land, jij bent een niet ontwikkeld land, jij bent een onderontwikkeld land, wordt geprobeerd omdat ja, een soort van... Uh, ...de verschillende ja, dat, spelregels te introduceren. Die in de die van de eerste, tweede, derde wereld had niks te maken met ontwikkeling. Het had te maken met... Uh, de eerste wereld was Amerika. De, de tweede wereld was uh, Sovjet-Unie of Waspheerpact. De derde wereld was eigenlijk de Supplying Nations. Diegene die grondstokken ja, moesten hmm. ja. leveren. Het is dus dus niet dat die minder ontwikkeld waren. Maar die nee. moesten met... Uh, ja, maar die zijn er wel minder ontwikkeld ook. Dat ja, die moesten, ontwik eigenlijk. die moesten uh, zeg maar arm gemaakt worden zodat die grondstoffen goedkoper werden. Ja, maar precies. Dus dan maar, weet dus je dat is dus een beetje dat economic bepaald, hitman verhaal. Er zat dus een bepaald ja. verhaal achter. En nu hebben ze deze, deze, dat, dat klimaatakkoord van Parijs. Maken ja. ze ook weer een on onderscheid tussen verschillende soorten landen. Ja. Waardoor dat ze die, die regels die er zijn, niet voor iedereen gelijk zijn. En Nederland ja. is dus, en, en, en, laten we zeggen, de eerste wereldlanden worden met dit... ...nieuwe klimaatakkoord... ...extra hard aangepakt... ...terwijl dat er andere ...en de, ze proberen ze dus ook weer te sturen... ...om bepaalde ja, richtingen te geven... ...aan hoe dat de maatschappij... ...zich ontwikkelt. Uh, uh. Ja. En wat zijn dat uh, precies? Uh, in de detail? Nou, bijvoorbeeld... bijvoorbeeld uh, ...India, dacht ik... Is, uh, is, ...is dan weer vrijgesteld... ...van allerlei... Um, uh, uh, ...eisen... ...waarin Nederland zich wel moet voldoen... ...bijvoorbeeld, uh, die moeten... Uh, ...niet... ...klimaatneutraal worden tegen 2050... ...maar die mogen met een bepaald procentpercentage nog groeien... ...terwijl dat er in een land als Nederland moet er juist ontzettend veel minder worden gedaan. En dan zeggen ze ja, nee, want India die is zich aan het ontwikkelen... ...en Nederland is al verder ontwikkeld... ...dus daarom moet Nederland het voortouw nemen in de duurzaamheid. Ja, het is allemaal gewoon centrale planning. En ja, dan moet je van zeggen... Zo'n BP die schrijft er zijn rapportjes over, maar ja, je, wat jij net ook al zegt, je ziet dat de totale verbruik van uh, de, energie. Dat, dat, dat zou zeggen, de de westerse wereld die hadden dan al kolencentrales die veel minder vervuilend waren. Wat je nu ziet is dat er dan naar landen geëxporteerd wordt die kolencentrales hebben die veel vervuilender zijn. Dus is, juist die maatregelen zijn juist slechter voor het milieu. Dus. Ja, maar zo, waarschijnlijk is het nou, daar ook eigenlijk helemaal niet om te doen, natuurlijk. Dus, uh, ja, het, ik blijf altijd zeggen, het gaat allemaal uh, om controle. Controle, controle. Ja, precies, controle, daar gaat het om. Ja. Zo had Arno Wellens laatst ook een berichtje van ja. hoe kan het toch dat er nog steeds negatieve rente op obligaties zijn. Wie gaat er nou nog lenen aan, aan, aan negatieve rente? Het gaat helemaal niet om het rendement op dat soort ja, dingen. Ja. Het gaat helemaal niet om rendement. Het gaat erom dat jij dan meedoet in het geheel en dan krijg jij dus binnen die controle... Krijg jij makkelijker toegang tot nieuwe kredieten, bijvoorbeeld? Snap je? Dan ben je denk ja. zo: uh, moet iemand gered worden? Jij wordt wel gered, want jij hebt altijd netjes je staatsobligatie gekocht. En jij hebt er bitcoins van gekocht, dus wij gaan je nou niet redden. Ik heb het idee dat die macht toch talende is. Dat, uh, dat, dat, want er worden nou zulke coalities gesmeed buiten om. Nou, zag je weer dat Modi die komt bij. Poetin op bezoek en die geven elkaar een bear hug. En, en uh, met Xi, Xi was dat al gebeurd. En als, als India en China nou problemen hebben... dan gaan ze even met Poetin praten... Uh, van, uh, over hoe, uh, hoe ze hieruit kunnen komen. Uh, er worden currency swap dingen uh, geregeld. Ik heb het idee dat de hele macht... Je, je ziet het eigenlijk dat Rusland de zwaarste sancties ooit krijgt... en dan opeens een uh, hoog land wordt... Het werkt niet meer, heb ik het idee. Dat hele machtige dat, uh, wapen van... ja, als wij jullie uh, in het verdomhoekje zetten... dan is het helemaal afgelopen met jullie of zo. Dat is niet klopt, meer zo. Klopt, maar we hebben ook net gelezen... dat die hooggeplaatste militairen... daar nu nog uh, presentatietjes over moeten geven. Want voor heel veel mensen is dat nog niet doorgedrongen. We zitten nu in die overgang... dat het inderdaad al mm -hmm. niet meer werkt. Maar dat er nog wel mensen zijn... die denken dat het werkt. Mm -hmm. Ja, dat... ik denk dat dat leidt tot of gaat tot een enorme nederlaag leiden, of ze zien op tijd in van: uh, wacht eens even, we zijn er niet meer toe in staat en uh, laten we maar vrede sluiten. Ja. Ik denk dat eerder dat, het eerst dat het gewoon tot oorlog leidt. Nou, dat is lekker. Optimistisch je, je moet zo zien als, als je een spelletje doet met iemand die niet echt verlies kan, wat hij doet is dat hele bord van de tafel vegen. Ja. En dat is wat deze lui ook doen, die gaan gewoon, en dat het bord van de tafelvegen is gewoon oorlog. Ja, ja ik Zo ja. zit ze in elkaar, dat zijn gewoon bullies en uh, ze hebben geen principes. Het <laughs> enige wat ze willen is macht en uh, dat soort dingen. Het zijn, het zijn gewoon stelverwende kleine kinderen die niet tegen hun verlies kunnen. Ja, en toch hebben ze uiteindelijk hebben ze macht over, over niks meer, uh, omdat, uh, ja... Ze zijn ook niet meer macht in hun eigen territorium, maar dat eigen territorium is niet ja, veel meer waard. Nee, maar dat vindt Kim Jong-un ook niet erg. Nee. nee, nee, nee, dat zou kunnen. Ja, het rare is natuurlijk een beetje dat het heel vaak gebeurt met van die instortende empires. Dat de, de ja. mensen die nog wat van de, van de oorzaak van de welvaart begrijpen, dat die naar de ronde van de empire toe gaan. Eigenlijk bij het Britse empire gingen ze naar... Cayman Islands, Hongkong, Singapore, nou al, al dat soort uh, Bahama's, uh, al, al dat soort uithoeken, dat werd eigenlijk allemaal belastingparadijzen waar je, waar je gewoon verder kon gaan nog. Terwijl het hele Groot-Brittannië eigenlijk in elkaar zakte. Als je kijkt naar het, het gemiddelde loon in Groot-Brittannië en het loon in Hongkong, dat was een uh, wereld van verschil. Eerst was, was Hongkong veel lager en daarna veel hoger, omdat. Dat loon in Groot-Brittannië gewoon achterbleef. En ik heb het idee dat. Uh, ja, misschien is dat een algemeen principe. Dat als zo'n groot empire uit elkaar valt. dan moet je gewoon binnen de, buiten de blast zone blijven. Als <lacht> dus je buiten de blast zone zit. in een of ander verweg eilandje. dan. Uh, ja, dan, uh, dan kan je daar gewoon. Uh, tjie, alle vluchtelingen die daar naartoe gaan. die hebben zeg maar door. een beetje het Lieberland-idee. Uh, die hebben allemaal door. van uh, oké. Okay, uh, wat klinkt dit toch allemaal herkenbaar? Ja. <lacht> Mm -hmm. Ik wil ondertussen zeggen dat het wiel is uh, verschenen. Oh, dat is zo... we hebben nog wel twee berichten. We zijn wel een beetje gecorrigeerd hoor, op de prijs deze week. Oké, okay, vertel, hoeveel is, een, uh... hoeveel is die 9 -hulders? 10 gulders? 10 gulders, ja, ik moet het even erbij pakken. Ik zet hem in dollars, want de euro-dollar koers die is een beetje weg. Maar 1,62 dollar. Oké. Okay. Zijn we dan omhoog? Ik weet het niet eens. Ja, 1,62 voor 1 EFL? 10, 10 EFL. Oh. Ja ik, ik schat ook nog in dat die de komende week nog wel gaat stijgen. Zeg ik bij deze. Ja. De verkopers die er de afgelopen maanden waren, die, die lijken een beetje op te drogen. Sinds de crash van bitcoin zijn ze een beetje opgedroogd. Vergens komt er uh, nog een nieuwe crash hè, van Bitcoin. En je, je merkt ook aan heel veel crypto's, die de, sinds een dag of uh, anderhalf, nou, zijn ze ook weer een beetje aan het opklimmen. Dus, maar het, ja. het, het lijkt toch een beetje of die. Die uh, altcoin-toestand nog een beetje moeilijk heeft ten opzichte van Bitcoin. Uh, en men. Maar dat dat misschien op een punt zit. Nou, de dominance is 55%. Dat misschien uh, tegen de top aan zit. Nou. Ja, maar ik laat je niet te veel afleiden door die dominance. Want dat wordt gebaseerd op het verleden. Het spelletje van de altcoins is dat er. ...een schaarste is... ...en die bestaat niet alleen met bitcoin... ...wat sommige mensen wel proberen te beweren... ...die bestaan in heel veel altcoins... ...en dus... Um, ...is er in de afgelopen 15 jaar... Dus ...worden die altcoins op een hyperinflationaire wijze... ...verzonnen door computerkracht... En nu de komende 15 jaar ga, moet er dus gaan blijken of dat ze ook levensvatbaar zijn. Maar dan zullen ze allemaal richting die inflatie gaat er op een gegeven moment uit. En dan is het gewoon fair value die, die de waarde gaat bepalen. En bijvoorbeeld litecoin of bitcoin cash. Er zijn net zoveel bitcoin cash als dat er bitcoins zijn. En als er geen nieuwe inflatiemuntjes meer bijkomen. Dan gaat die prijs gewoon op een gegeven moment naar fair value toe. En dan wordt een bitcoin cash gewoon één bitcoin op een gegeven moment. Okay. En dat is mijn voorspelling op langere termijn. En we zitten nu De in bitcoin een Bitcoin periode... Cash wordt één Bitcoin. Ja, en het gaat niet hoger en niet lager. Maar als ze over 200 jaar allebei nog bestaan... omdat er net zoveel Bitcoins als Bitcoin Cash zijn gaat er gewoon, alles wordt gewoon op die fair value wordt, wordt het allemaal. Maar je kan toch gewoon dan een nieuwe coin maken met 21 miljoen coins, is die dan ook gelijk eh, Ja, maar die moet zich dan wel weer gaan bewijzen en, en dan heb je ook weer die hyperinflatie die, die in het begin zal die prijs ontzettend naar beneden gaan, omdat er elke dag komen er nieuwe munten bij en die worden gewoon verkocht of om de stroom te betalen, dat is niet meer elke munt maar met proef- of work munten is dat wel zo. En Daardoor kun je bijvoorbeeld met een Litecoin, op een dag is een Litecoin 0,25 Bitcoin. Op dezelfde dag dat Bitcoin Cash 1 Bitcoin per Bitcoin Cash gaat worden, wordt een Litecoin 0,25. Alleen er is te weinig liquiditeit om nu daar naartoe te gaan en er is een oh. hele kleine... Wat zit dan met Bitcoin Diamond en Bitcoin Gold? Nou al? ja, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, Bitcoin SV. Die zijn allemaal een beetje dood aan het gaan. Omdat de, de, de mensen die erachter staan het niet goed hebben georganiseerd. Ja, en, en, en, daar zit dus, en die zullen over 150 jaar waarschijnlijk niet meer bestaan, want je moet wel die of, of energie iemand moet het oppikken en er wel iets mee doen ja, ja, ja. als er een ja. community komt die daar iets mee gaat doen dan zal, en, en het blijft bestaan, dan zal het over 150 jaar dat is lekker makkelijk voorspellen natuurlijk, want dan zijn we toch allemaal dood, ja, maar precies. over een 150 jaar, fair value is mijn punt waarin ik ontzettend nos geloof taa, <laughs> Nostradamus met zijn is dat diezelfde uh, kleine, kleine, strakke, groene broek. Het stond nog goed? Ja? Nee, maar was dat diezelfde vent als die tegen de windmolens aan het vechten was? Nee, dat of was Don Quixote. Nostradamus was, oh. oh. was uh, zo'n uh, voorspeller uh, van lang, lang geleden. Oh ja. een uh, strakke, groene broek. Het oh, dan de, doe goed. ik voortaan als ze mij Don Quixote noemen, dan zeg ik nee, ik ben Nostradamus. Ja, met zijn strakke, groene broek. Want ze zeggen altijd, Yoshi, jij bent een gevecht aan het vechten waar je nooit kan winnen. Ondertussen komen al mijn voorspellingen wel zo'n beetje uit. En stort heel de wereld in elkaar en heb ik een hartstikke leuk leven van al die voorspellingen die ik doe. Maar het klopt allemaal niet hoor jongens. Nee, je moet vooral geloven dat Poetin de slechterik is en dat je een mRNA-vaccin nodig hebt om te kunnen overleven. Want wat die Yoshi allemaal zegt, daar klopt niks van. Ik krijg hier over twee weken, krijg ik hier weer een Franse journalist over de vloer. En okay. die, zegt al, die zegt al vijf jaar, komt hij ieder jaar naar Lieberland kijken. En die zegt al vijf jaar dat het niks wordt en dat het niks is. En dat ik allemaal maar uh, fabeltjes geloof en dat het uh, allemaal maar bullshit is. En elk jaar, hij heeft nou dit jaar heeft hij een hartaanval gekregen, heb ik van hem gehoord en heb ik dus vorig jaar heb ik tegen hem gezegd, ik snap niet dat jij het risico neemt om zo'n prik te nemen nee, dat is allemaal niks, want uh, jij loopt maar een beetje te de oude hoeren, want er is helemaal niks van waar, nou heeft hij dus zelf alweer een hartaanval gekregen en uh, ja, ja, ik ben dat een beetje aan het voorbereiden dat hij hier is want dan moet ik, hij noemt mij dus ook elke keer donkey shot, en dan zeg ik nou deze keer zeg ik nee, ik ben, ik zal me eens inlezen op die Nostradamus, ja, uh... kijk of dat het een goede, weer goed weerwoord is ja, die man heeft ooit wat tekst op papier gezet. En mensen zagen daar allerlei voorspellingen in. Aha, aha. Ik zal eens kijken. En Hans Thewe heeft er een liedje over gemaakt. Ja, Nostradamus met zijn strakke groene broek is het inderdaad. Ja, Hans Thewe. Maar het rad zit vol. Maar we gaan nog even één berichtje doen. en dan ga Vol is vol jongens. Het rad is ongevolgd. Ja, er kan nog wat bij hoor. Ja, nee, We zijn geen punt het kan nog voller. Um, even kijken hoor. The House Oversight. Uh... subpoena, Top Biden. Oh, dat klinkt weer lekker, Johan. Zullen wij het even voorlezen? Ja. Yeah. Uh, House Oversight. Subtina's. Top Biden's handlers. To find out who runs the country. Ja. Ja, dus. <laughs> Dus ja, ze, hebben daar, ze hebben daar ontdekt dat uh, Biden dement is. En nu vragen ze zich opeens af. Dat wisten wij toch al heel lang. Wie, ja, wij wisten het al heel lang. Een paar jaar inderdaad. Maar, maar nu hebben zij dat pas ontdekt. En nu ja. vragen ze zich af: ja, wie runt dan eigenlijk het uh, land? En hebben, Joe het een, Biden. Een, hebben ze een committee ingeroepen. In om na te gaan uh, wie, wie het land bestuurt? De vrouw natuurlijk, die wil gewoon nog steeds naar die Staatse toe. Ik, ja, het is. Uh, uh, ja, die, die, dat, ik word het Ik wil zeggen, die vrouw van hem. is even die foto's. To, toen zij nog babysitter was van 15 jaar, dat zal Biden in zijn schoot zitten. Oh. En, uh, want zij was origineel de babysitter van zijn ex-kinder uh, van zijn ex-vrouw. Okay. En uh, ja, toen kreeg zijn ex-vrouw een uh, onvertuinlijk auto-ongeluk. Van de, een, een dronken driver die uh, zelf beweerde dat, uh, dat, hij niet, dat hij niet dronken was. En. En waarvan zijn kinderen beweren dat hij ook nooit dronk. Maar uh, goed, die vrouw is dood. En dus is hij met zijn babysitter uh, aan de haal gaan. En uh, misschien dat die babysitter nou, Jill nou wraak aan het nemen is. Van oké, okay, je bent altijd een prik geweest. En nou, uh, nou ga ik lekker jou aanmoedigen om president te zijn terwijl je de man bent. <laughs> ja, de, de, de andere verhaal was daar kwam een tukker mee. Die, uh, die zei van, uh, ja, hij was vlak voordat uh, de presidentsverkiezingen uh, begonnen was, die uh, de ment verklaard, maar toen was uh, zijn zoon nu overleed. En om een beetje afleiding te doen, had ze vrouw zoiets. Ga jij maar lekker met die presidentsverkiezingen meedoen? Want ja, je wordt toch niet gekozen. En ja, die Bob Biden was, beetje... was er wel eerder overleden? Of was dat dan? Ja, maar het speelde nog steeds. Dus uh, de nasleep was er nog. Als je de bent, komt hij elke keer terug. Dus uh, elke keer. Uh, nee, dat ik Nee, nee, je kan het ook vergeten. Je hebt geen, geen idee meer wie dat. Uh... Zie je, Bo Biden, wanneer uh, 2015 overleden? Ja, klopt. En, en toen, uh, daarna kwam de verkiezingen. Toen had zij zoiets van, nou ja, ga jij maar lekker meedoen met de verkiezingen, heb je een beetje afleiding. Nou, toen hij VP werd bij, uh, bij Obama. Uh, dat was daarvoor hoor. Daarvoor. Nou, dat was ja. wel in die periode, dacht ik. Want Trump kwam één ja, ja, ja. ronde daarna. En toen heeft we eerst nog via Biden weer gehad. Trump is van 16 tot 20 geweest, hè? Oh, echt waar? Toch? Nee, of niet? Ja, toch? Oh ja, dat vier naast. 16 tot 20 ja. geweest, ja. Oh, ja. Maar in ieder geval, de, de, de was ga jij maar lekker proberen president te worden. En dan zijn wij, hebben wij even rust in de tent. En dat, geval, dat is wat uh, Tucker uh, zei in een van de verhalen. Maar dat betekent dat als dit 2015 in het loodje legt. Dat 2016 die verkiezingen die, die uh, Trump won, dat was tegen Hillary. Ja, ja. ja, ja. Maar in je ja, geval, toen deed hij uh, toch ook niet mee. Deed hij toen wel mee? Nee, volgens mij deed dan hij nou. toen niet mee, nee. Ja, in ieder geval... Jilt uh, zei van... Uh, in 2000, nee, Tucker zei van... 2017 werd hij geloof ik dement verklaard. En toen de presidentsverkiezingen waren... Toen had zij, zei hij zoiets van... Ga jij maar uh, meedoen. Dan hebben wij een beetje rust in de tent. En uh, ik, ik citeer nou gewoon Tucker Carlsen. En... Um, ze hadden niet verwacht dat hij dan ook gekozen zou worden. Dus, mm -hmm. uh, toen had je zo'n uh, boetiché of zoiets, die, uh, die homo was. Eat, butiché, butiché. Yeah. Yeah. Butiché. En men dacht dat die het zou worden, maar goed, toen uh, bleek dat dat homo zijn van hem toch niet zo lekker lag bij de rest van het land. En die werd het dus niet. En toen kwam uiteindelijk uh, alles op Biden terecht. Dus die werd eigenlijk tegen verwachting president. Dat is een het verhaal dus niet... van Tucker, zeg maar. Mm -hmm. Ik vind het dus niet te verklaren hè, dat ook al die mensen die er allemaal tegenin gaan en zo, dat ze dus dit soort dingen blijven doen. En, en bouw nou gewoon wat nieuws op, jongens. Dit is echt, wat we ook al deze hele uitzending zeggen: het is echt een aflopende zaak met heel dit machtspelletje. Uh -huh. Gaat hem niet worden. In de, over 50 jaar ziet de wereld er echt heel anders uit. Uh -oh. hetzelfde met al die mensen die uh, rechtszaken willen voeren en die allemaal willen uitzoeken hoe dat het in het verleden, we moeten corrigeren, uh, corrigeren wat er in het verleden fout is gegaan, want uh, tribunalen, dit, tribunalen dat laat het gewoon helemaal los en begin iets nieuws, weet je wel dat is echt mijn, uh, uh -huh. mijn boodschap een beetje ja, ik denk dat ook mensen het idee hebben van nou, we kunnen het wel redden, we gaan weer terug naar hoe het ooit was en uh, ja, als ze. Uh, als we het uh, maar, maar bevrienden. Ja, er zijn nog uh... steeds mensen die willen weten hoe het met John of Kennedy wat dat nou werkelijk een verhaal was. Dus uh, dat, dat, dat blijft vrij. Ja, je, ook... je kan wel zeggen van ja, we gaan nou naar nieuwe dingen toe, maar ja. De shit van wat was er dan werkelijk gebeurd? Ja, dat blijft toch nog altijd spijtig. Ja, dat is allemaal verloren energie in in mijn optiek. Ja, maar allemaal... toch zijn er altijd mensen die daar bovenop dus. Ja, Je weet het wel ongeveer. Maar als historisch kan ik me voorstellen dat je dat interessant vindt. Maar je moet niet verwachten dat als er na 50 jaar uitkomt van ja, de CIA zat achter de moord van Kennedy, dat opeens dan. De ogen geopend worden en mensen denken van: oh, yeah. anarcho-kapitalisme, <laughs> sure. yeah, yeah, yeah. dat is het. Nee, nee, Ja, dat gaat. Het levert niets. Zelfs als ze uitkomt van 9-11, was een inside job. En er zijn chemtrails. En er zijn. Uh, ja, noemen, uh, climate change is een hoax. En, uh, en uh, er is geen stikstofcrisis. Ik denk dan dat, dat. En de COVID-vaccin werkt niet. En. Uh, en het is uit een virus. Komt uit een uit een uh, laboratorium. Ik denk dat het als ook als het allemaal bekend wordt, ja maakt niks van. Kijk Je maar naar, de, alternatie... naar die hele toestand van het, uh, dat hele uh, Trump-Russian collusion. Dat is eigenlijk ook allemaal uitgespit van hoe hij er daar precies vandaan komt. En dat hele ried erachter zat met dat onderzoek van uh, het stieldossier en uh, Papadopoulos ja, en ja. hoe heet die. Niemand geeft daar een of andere. Het is, het is niet zo dat mensen zeggen: oh mijn god, uh, we zijn er helemaal misleid. En uh, oh, dit, nou, nou kijk ik er heel anders tegenaan. Mm, nee. Nee nee dus je moet tenminste je moet niks maar wie bent want ben ik om te zeggen wat je moet maar het heeft veel meer kracht om een alternatief te bieden op dat hele gebeuren. En dus te laten zien aan de hand van die resultaten van kijk zo kan het ook. En daarmee kun je dan hopelijk het vertrouwen minderen. Waardoor mensen gaan zeggen ja waarom betaal ik eigenlijk die belasting. Want ik vind, ik vind die oorlogen ook gewoon kut. Dus waarom, waarom uh, gaat dan 70% van mijn geld er naartoe om dat te blijven ondersteunen. Ja. En wat is de waarheid heel iets anders is wat we niet verwachten. Bijvoorbeeld Lee Harvey Oswald. Die probeerde eigenlijk een vogel uit de boom te schieten. Maar toevallig... Om net dat proberen, in het moment ah. net een president uh, langs. En hij oh. miste de vogel. Ja. ja, ja uh, dat kan. Maar. Maar die vind ik dan te ver gezocht. Ja, maar je weet het niet. Je weet het niet. Je weet het niet. Ik heb niet het idee dat er ook maar iets is. Wat nou... Wat, ja, wel, ja, de zo'n debat met Biden, leek mensen wel even wakker te schudden, maar er zit iets van een soort tijdsvertraging in, dat als je, als je mensen de realiteit voor hun neus houdt, dat ze dan, en, en die is tegengesteld aan het idee dat ze hebben, dat ze even een soort twee seconden ernaar kijken, en het dan, dat het dan van ze afkaatst, zeg maar. Dan de, de realiteit kaatst van hun, hun bias af. En het, en daar kom je bijna die doorheen. Het is gewoon van, oh, dit is een soort meetfout. De, deze figuur moet die zal wel misinformatie hebben of zo. Of, of, uh, uh, ja, dit kan niet waar zijn. Uh, omdat ik omdat ik heb al twintig keer gehoord dat daar weet ik, veel klimaatverandering is bijvoorbeeld. En, uh, en nu hoor ik een iemand zeggen dat dat niet klopt. En ik, ik hoor dat en ik denk, oh nee, dat, dat moet fout zijn. Want dat ik het twintig keer dit gehoord en ik hoor één keer dat, nou dan is dat dan mee het fout. even okay, weg daarmee. Ja, maar er zit ja. een soort twee, twee seconden vertraging in, maar het is niet zo dat... Dat uh, ja, pas als er een heel groot volume komt aan, aan, uh, aan signalen van: Oh, het, het zit fout. En dat was eigenlijk met, met Biden het geval. Maar daarom heb ik ook het idee dat het een beetje een. Een, uh, een, br een Brutus-aanval uh, was: Van uh, oké, okay, we moeten er vanaf en nu is het moment. Het is zomer, iedereen is op vakantie. De markt is daar een de, beetje dun. Het is een beetje. Uh, uh, ja, normaal worden net... die debatten veel later gepland. En nu was het ineens zo, zo vroeg. Ja. Ik denk dat dat, ik denk dat dat meespeelt. Oké, okay, we ruimen hem even in de, in de, in de dode, dode zomertijd. Zeg maar. En ze moeten officieel volgens mij nog stemmen op wie de kandidaat wordt ook hè, bij de Democraten. Ja, maar ik dat bij sommige districten is het toch al ingelokt. Dus daar zitten ze ook wel mee dat ze daar, dat ze daar niet omheen kunnen. Dat als, als Biden eraan vast wil houden, kan die, die, die districten kan die al claimen. Ja, maar dat doet hij toch niet. Event die, die, nee, ik denk dat, die, dat, die, dat wat hier uiteindelijk uitkomt zal wel zo'n uh, deal zijn van, oké, okay, ik geef jou immunity en dan verdwaai jij in de sunset. Uh, dat, ja, is het ja, ja. dat is het enige wat ik wil. Uh, immunity, Hunter Biden, uh, broer ja, Biden... En en lifelong lifelong diaper service. <laughs> <laughs> ja. Maar goed, nou de mensen toch uh, met spanning zitten te wachten op de... Op het draaien van de rad kan ik nog even melden dat uh, 3 augustus is het vrijde radiofeestje. Uh, in de telegramgroep kun je even uh, melden of je erbij wil zijn of niet. En ja, goed, wat kost uh, een kratje bier tegenwoordig, jongens? Geen idee. Een goede fles wijn. Ik zal ook een uh, duit in het zakje doen. Dan mogen jullie er mm -hmm. eentje een van mij drinken. Ja, een broodje heb je al vanaf 25 euro. Moeten toen we jij jou wel even op, de, op het scher, groot scherm zetten, natuurlijk. Ja, ik zal wel uh, even vanuit mijn nieuwe huis, waarschijnlijk toch wel uh -huh. een live uitzending. Uh, uh -huh. rondleiding uh, geven. Rondleiding, rondleiding geven. Ja. Uh, uh, uh, uh. Wat je allemaal met e gulders kan doen, laat ik dan zien. Hè? Uh. Uh, yeah, yeah, yeah. Um, ja, dus het is dus, uh, 3 augustus, vrijdag Radio uh, Party. Bij uh, Peter Thuis, uh, meld je aan en uh, ja, je kan ook gewoon een uh, whisper in uh, Twitch uh, sturen dus, uh, of via andere sociale media uh, goed ja, ik ga even aan de rad draaien en dan hebben we nog één berichtje uh, dan komt die ik hou de spanning er nog even in oh, ik sta er deze keer niet op ja, dan, uh, je hebt nog even de tijd misschien ben ik vlug genoeg ja. ik even... uh, vijf, vijf kijkers maar liefst ja, er zitten volgens mij meer mensen op de rad dus, uh, mm. ja, ik sta erop ik denk dat het komt omdat mensen een ander tabblad openen en dan worden ze niet meer geregistreerd als kijker, maar dan luisteren ze wel. Ja, ja, ja, ja. Snap je? Ja. ja. Dus, uh, want ik kijk altijd in uh, als ik de statistieken krijg, zie ik ook altijd dat er meer kijkers zijn uh, dan uh, er stonden. Heb jij ook veel bots die je uh, inhaken of niet? Valt dat mee bij jou? Uh, volgens mij valt het mee. Ja. Oh, ik heb altijd, zodra dat ik live ga, dan heb ik meteen een lijst van 10, 15 bots die erop zitten. Oké. Okay. Heb jij niet. Ik heb alleen de bots waar ik zelf bij aangemeld ben. Ik zal eens even kijken of dat ik wat namen... Nee, jij hebt dat inderdaad niet. Ik heb bij viewers, als je... Als, moet je maar eens kijken als ik live ben, maar ja, dat is nou al een tijdje niet, maar... Dan heb ik meteen, eh, zodra dat ik op live klik, zitten er 10, 15 namen. Ja. Oké, okay, nee, daar heb ik geen last van. Nee. Hmm. Was het maar zo... Maar goed, uh, ik ga draaien aan de rad, mensen. Er komt ie. 3, 2, 1, en nu ben je te laat. Oh, volgens mij is Flabbergast uh, de winnaar. Ja. Ik heb het niet gezien. Dus, uh, ja, ik zag het wel, ik zag gast. Het achter Petershoofd. Flabbergast, <laughs> dus, uh, gefeliciteerd. Kom je er ook bij 3 augustus? Zou leuk zijn. Uh, um, Oké, okay. dan gaan we nog naar het laatste bericht toe. En dat is, even kijken, ik moet nog even aanklikken. Ja, dit is wat je krijgt als je voor de staat werkt. Dus dit is hoe uh, dik ze jou belonen, dan kun je een beter huurmoordenaar worden. <laughs> ja. Dan heb je alleen geen immuniteit, hè? dat is het enige. Ja, uh, als je uniform aan hebt, dan mag je gewoon uh, moorden zoveel je wil. En dan, uh, ja, binnen de regels maar. Ja, binnen de regels natuurlijk, ja. Bezien. Officieel, officieel. Je maakt ze wel, wel mooi. Ja, zolang de journalisten het niet ontdekken. Ja. Maar uh, hij had uh, 30.000 uh, dollar gekregen. Maar hij moest het ook weer inleveren. Ja, en op een hele smerige manier gaan ze nou dat geld terugklemmen, Want vanaf mei krijgt hij zijn maandelijkse... Uh, hoe zeg je dat? Veteran Affair uh, Disability Compensation Payment niet meer. Ah. Dus, dus uh, hij, kreeg, hij kreeg iedere maand kreeg hij een bepaald bedrag. Ik weet niet, er staat niet geschreven hoeveel. Waarschijnlijk om, is hij een verwond geraakt in een uh, oorlogshandeling. En dan krijg je... Uh, dus een uitkering, zeg maar. Uh, ja, die uitkering die is nou stopgezet totdat hij die 30.000 op die manier heeft terugbetaald. Oké, okay, maar die had hij toch gekregen als een... Ja, ik heb niet hij, uit die uit getreden. hij was uit dienst getreden, zeg maar. Hij is wel uitgekocht, hè. Dus ze hadden hem 30.000 geboden om te stoppen met het leger. Ja, en dat had hij zeg, aangenomen. Ja. Had hij aangenomen en... Uh, ja. Na dertig jaar zeiden ze, nee, we willen het geld terug. Ja. ja, ja. Ja, dus als je zaken doet met de staat. Ja, precies, ja. Ik ja. ben altijd voorzichtig. Ja. En zorg dat je dus niet afhankelijk bent van een uitkering. Dat is het hele punt. Ik zag vandaag ook weer zo'n lijstje voorbij komen... in een of andere Facebookgroep, politiek en weet ik veel wat... waar ze dan allemaal uh, in Duitsland was dat hoeveel uh, benefits dat ze ontvingen. En nog, kijk, die mensen toch eens veel benefits krijgen. En toen typte ik eronder, ja, is leuk voor die mensen, maar je bent wel 100% afhankelijk. En probeer dan nog maar eens nee te zeggen tegen een, een prikje wat ze gaan verplichten of uh, weet ik het, wat je allemaal uh, voor dingen hebt. Dus uh, ja, Ga kan het beter gewoon, ik claim al tien jaar nergens geld ook al heb ik het te goed. Ik had hier in Servië op een gegeven moment ook uh, corona-steun. Ik heb er niks, geen aanspraak op gedaan. Oké. Okay. Nee, ik krijg het gewoon aan mijn gedaan. Ik, uh, ik vroeg wanneer. Ook als ze niet, niet uitsluiten dat je alsnog de Sjaak bent. <laughs> ja, oké. Okay, maar dan kun je in ieder geval zeggen: ik heb het nooit gehaald. Dus uh, ik betaal ook niks terug. Uh -uh. En op mijn rekeningen van het bedrijf kun je ook niks pakken. Snap je? Nou, oké, okay, je wil het hebben. Nou, dan gaat het bedrijf morgen failliet. Dan hebben we niks. Uh -uh. Ja. Er staat altijd precies genoeg op om één maand alles te betalen. Dan kun jij iets nog uithalen, Peter? Ja, ik heb het bericht niet. Dat staat niet in de Facebook uh, nieuwsdump geloof ik. Jawel, ja, ja staat er ook. Maar ja, je, je hebt het in de link uh, in de Skype chat. yahoo.com is het bericht. Ja. Nou, ik zie het laatste bericht over de House Oversight Committee. Verder maar... naar beneden scrollen. Verder naar beneden. Zieken, auto, vrijstelling auto's, bp rapport uh, uh, Saudi's, muntgeld, uh, ja, uh, toeteren, het. rekening rijden, generaals die oorlog willen, we halen als ze maar fietsen. Oh, de, die 30k? Ja, ja, ja. Volgorde ja. oh, is niet helemaal daar, ja, Het is een heel lang bericht, hoor. Ik, ga er niet ja, ik had een link uh, naar het voorbeeld die, uh, die had ik in, uh, in de Skype-chat gedeeld. Ja. Nou, dit is. Uh, ja, dat is, ze kunnen op een afspraak terugkomen. Wie had dat gedacht? Ja. En een hele tijd later. Zei ja, het is uh, begin jaren negentig, had hij dat. Twee <lacht> En ja, Hij is ook niet de enige, want er zijn meerdere veteranen die hetzelfde is overkomen. Ja, die Amerikaan loopt helemaal vast, jongen. En dan gaan ze dit soort dingetjes mee uithalen. Hmm. Ja, maar dat is ook geen reclame natuurlijk. Hè? Als mensen dan in, in dienst zullen treden, nou, oké. Okay. En dit komt in de media. Ja, wie wil dan nog vechten voor dat land, hè? Maar ja, dat zie je in Amerika überhaupt, omdat al. al die families die traditioneel altijd dat waren, eigenlijk de republikeinse, conservatieve families, die leverden altijd de mensen voor het leger. Dat dat nou, het is een beetje een een, een, een democratenfeestje geworden, waarbij die, die mensen voelen zich helemaal niet meer thuis. Je moet gewaakt zijn en uh, die en woke en, uh, en ja. Dan krijg je allemaal purple-haired uh, figuren in het leven. <laughs> en uh, ja, dat, uh, dat wordt nog een interessante oorlog, denk ik. dan uh, uh, uh. Hier hebben we iemand van 36 die krijgt per maand 3.700 dollar. Daphne Young. Uh, en die is volledig disabled en, en werkt verder niet. Dat is dat enige vorm van inkomen, is die paycheck van 3700 per maand. En, en die wordt nu dus ook ingehouden totdat ze dan, ja, ik weet niet welk bedrag, 15.000 dollar. Dus nou ja, goed, dat zijn dan slechts vijf maanden. Maar eh, het, het kan oplopen tot 52.000 dollar, dacht ik te zien. Nou, dan zit je een jaar lang zonder inkomen. Dan moet je daar als, als, als, als, als fully disabled je uh, onlyfans op aanmaken. Dan krijg je ook maar weinig bekijks, denk ik. Maar staat er nog bij waar wat de reden is dat ze het geld terug willen? Ik zie dat er two separate buckets of money zijn. En dat is, uh, dat is, dat is een administratief puntje, denk ik, vermoed ik zo. Maar ja, weet je wat het is? Ik denk, aan de ene kant zeg je van nou, daar gaat een afschrikwekkende werking vanuit. In de zin dat als mensen dit lezen, willen ze zich niet erbij aansluiten. Aan de andere kant, als je de economie maar ver genoeg de grond in inroomt. Dan, uh, ja, dan zien mensen geen andere uitweg dan, uh, dan dit. En volgens mij uh, ja, is dat typisch iets wat ze doen. als uh, uh, ja, die, die oorlog is toch al een afleiding voor crisis. Dus zorg uh, nou, zorgen dat de crisis erg wordt, dan, uh, ja, dan moeten mensen er wel het leger in. En dan, uh, ja, dan zijn ze blij met alles. Dat is ook vaak aan het oplossen van een werkeloosheidsprobleem. Dus die ja. naar, uh, Ohama Beach. Hmm. De naar Beach. Ik, ik heb het hier gevonden. Uh, het heeft te maken met het feit dat ze twee soorten disability en special separation pay hebben ontvangen. Dus ze krijgen tw twee verschillende soorten uitkeringen. Of in ieder geval het geld wat ze ontvingen bij de een is in conflict met wat ze krijgen bij de ander. Dus het is dus, dus hetzelfde als dat je bijvoorbeeld een uitkering... Uh, krijgt met, en je hebt meer dan 1000 euro, is het volgens mij in Nederland. Je mag niet meer dan 1000 euro bezitten, anders kun je geen uitkering ontvangen. En stel dat je dan de postcode-loterij uh, wint en ineens uh, wel 1000 euro hebt, en je laat die uitkering toch nog doorlopen een tijdje, dat ze dan zeggen: ja, nee, je moet nou, die ter je moet nou terugbetalen. dan komen ze er 30 jaar achter of zo. Ja, nou ja, of ze zijn er nu pas naar op zoek, omdat het uh, uh, geld een beetje op is. Nou, oh, dat heb al, al, ik. Ook. Ze hebben geld nodig voor Oekraïne, dus daarom. Ja, ja. ja dus kunnen waarschijnlijk weer in dienst treden als, uh, als compensatie. Wat ja. uh, ik ooit wel eens gehad heb, is dat, dat ik, uh, ik had een studenten-overjaarkaart had. En toen, helemaal aan het eind van mijn studietijd, had ik uh, een paar maanden gewerkt aan de universiteit. Maar toen zei ze van, nou dat, dat jaar had je dan meer verdiend dan zoveel. Dus had je eigenlijk geen recht op studiefinanciering of zo. Ik moest een maand... Twee maanden studiefinanciering terugbetalen. Zo. Maar dan kwamen ze dan ook drie jaar later of zo, of een paar jaar later kwamen ze dan zo van, oh maar, je ja, hebt natuurlijk te veel verdiend, dus je moet die studiefinanciering terugbetalen. En toen nog weer, vijf jaar later, dus dan zitten we inmiddels al bij acht jaar later of zo, toen, toen kwamen ze erachter, ja maar als je geen studiefinanciering had, had je ook geen recht op een OVJ-kaart. En, ik... en die is duur. Ja, dan moest ik twee maanden overjaarkaart terugbetalen. waarvoor Ik Ik had geloof ik één ritje gedaan of zo met de trein. Uh, die twee maanden had, zat aan het eind wil afstuderen. En uh, daar uh, moest ik de volle pot voor betalen voor een overjaarkaart waar ik geen recht op zou hebben gehad. Uh, ja. Zo werkt de overheid, ja. Is heel doel, maar die ook die niet, kijk, als ze, mij, als ze mij toen hadden gemeld van, oh je hebt er geen recht op inleveren die handel, had ik me ingeleverd. Ja, uh, uh, Maar dat zeggen ze niet. Ze laten je gewoon doorpruttelen. En dan later zeggen ze: oh, nou, dan krijgen we zoveel geld van je. Ja. Ja. Zo is het overheid, beste mensen. Maar het, we zijn aan het einde van de uitzending. En ik moet morgen weer vroeg op. Dus ik ga een uh, eindje aan breien. Uh, ik wil iedereen uh, hartelijk danken voor het luisteren naar de uitzending. Uiteraard zijn we de volgende week niet. Want dan ben ik op vakantie. En de week daarop ook. Dus over. Uh, oh. Dat is een goede timing. Dan kan ik precies verhuizen? Ja, <laughs> nee. ik ben er twee weken niet. Dus, uh, en dan is het einde, feest. einde van de maand of zo? Ben ik, weer, ben ik er weer, ja. Twee uh, weken? Nee, dan is het dan voor. Want de, de, de, de, de, over drie weken is het al 1 augustus op donderdag. Ja, dan dus zal ik het dan wel zijn, denk ik. ja. ja. Nou. Uh, goed, ja, dan uh, wil ik ieder geval, uh, iedereen hartelijk danken. Uh, ik zou zeggen, nou ja, uh, geniet van het leven. En hoppakee, hier is het einde, De eindje. Oké. Okay. Ja. eindje. Ja. Dank dat de mensen net zo mooi van het genieten. En dan hoef je er doorheen. Ja. <laughs> niet, niet op tijd bij de, de, de mute-knop. Ja, hey. kunnen ze, uh, we kunnen zeggen. We zien okay. je ja. bij. Ja, bedankt weer. Hoi, hoi. Hoi.